highly refined and perfect mechanism which is which is which is our ear. To begin with, Let's look into this canal by using a specially designed instrument. goedenavond luisteraarsjes. luisteraars, we zijn er weer, het is uh, vandaag uh, zondag 29 december 2013, de laatste zondag van het jaar en ook de laatste uitzending van dit jaar en uh, oké, okay. ik ben DJ Jaap en je luistert naar Eurostar Radio, helaas uh, gaat het vanavond niet helemaal zoals gepland, want de Skype doet het niet. Nee, de Skype ligt helemaal plat. En het is, uh, jullie kunnen wel chatten. Chatten is wel mogelijk, maar skypen helaas niet. Hoe graag ik het ook wil. We kunnen helaas niet skypen vanavond. Dus je zou wat met de chat moeten doen. Oké, okay, ik ben er een paar weken uit geweest om persoonlijke omstandigheden. Zoals jullie weten. En uh, eigenlijk zou ik pas... Uh, dus ja, uh, zondag 5 uh, januari weer beginnen, maar ik kreeg zoveel uh, luisteraars die uh, ervan die baalden, die, uh, die zeiden joh kom nou, kop op, zeg hij. Hey. Uh, hey? Nou oké. Okay. Ik heb daar besloten dan toch maar te gaan uitzenden. We hebben een nieuwe MW3 encoder. Deze ziet er heel anders uit als die we daarvoor gebruikten. Maar hij werkt uh, hartstikke goed hoor. Dus uh, dat is het probleem dus niet. Alleen de Skype werkt hier niet. Goed, nou jongens. Uh, we gaan gewoon uh, lekker gezellig op de chat. Ga ik even de, op de chatroom. Ik heb hier de laptop op de chatroom aan staan. Kijk, haar is een beetje traag. Maar haar werkt in ieder geval wel. Kijk, daar komt hoor. Weet je wat, uh, jullie gaan alvast uh, naar een muziekje luisteren en dat is, um, is uh, Bakkus met Secrets. straatjes, uh, Jacco is ook op de chat zie ik en uh, we gaan er wat aan doen, we gaan toch proberen op de Skype te komen en uh, we gaan er aan werken Jacco en ik ja. voor een uh, oe, ja, de, ja, hoe werkt dat <laughs> Oké, okay, ja, sorry dat ik eventjes... Ik zat even wat in de, de chat te schrijven voor Jacco. En dan gaat hij een... Uh, ja, we gaan dus een nieuwe account aanmaken. Maar want uh, ik, uh, ik heb een update geprobeerd te doen om een nieuw wachtwoord te maken. Maar ook dat lukt niet. Ook niet op mijn andere computers. Eén computer is niet uh, online. Die, uh, die is puur voor de muziek. Dus die heb ik van het internet afgegooid. De streamcomputer staat natuurlijk aan en de chat en de Skype-computer is nu één. Dat is nu apart. En uh, de Skype zit nu voor het eerst op een eigen kanaal. Dus uh, als. Uh, <coughs> ja, <laughs> ik hoef alleen maar het stekkertje eruit te trekken en dan kan ik gewoon. Uh, dus vrij praten zonder dat uh, jullie alles kunnen horen. Met, met degene die op de Skype zit. Dus dat is wel ma zo makkelijk natuurlijk. En de mensen kunnen niet meer door de muziek heen kletsen. Dus ze kunnen gewoon doorkletsen terwijl de muziek draait. En uh, dat is wel zo handig. En ik kan, uh, <coughs> ik kan nog één apparaat op aansluiten. Ik kan nog een extra microfoon op aansluiten. En uh, even kijken hoe zat dat. Ja, er kan nog een apparaat op als het goed is. Eén, uh, twee... Oh nee daar, nee, daar kunnen we nog een extra microfoon op. Nee, dat is alles wat erop kan. Dat is een uh, acht sporen, acht sporen uh, mixer die ik heb. Van het uh, merk uh, Berhinger. En die heb ik alweer uh, wat jaartjes. jaar of vier, vijf geloof ik. Maar hij werkt nog uitstekend. Uh. ai ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wacht even, jullie gaan even luisteren naar een muziekje. En dan ga ik even met Jacco even verder uh, babbelen. En uh, even kijken. We gaan dus uh, jullie luisteren nu naar Lindsay White met Crazy Love. Ja, ik ben even van de, de chat af, dus uh, op zich geen probleem, want Jacco kan gewoon doorwerken om, uh, om de boel te herstellen voor, uh, voor mij. Uh, ik ben even van de chat af, tijdelijk, want de computer uh, viel weer eens een keer weg. Dus er is niks aan de hand verder. Uh, de stream uh, die draait nog gewoon, dus, uh, en de muziekcomputer draait ook nog gewoon. En, uh, maar ik moet even de laptop even tot rust laten komen. Want het scherm werd zwart. Dus uh, anders kijk ik even of ik uh, misschien wellicht uh, op mijn andere computer misschien beter kan... Uh. Oh nee, dat gaat ook niet natuurlijk. Oei! Ja kijk, op de schimcomputer kan ik niet zetten, want uh, dan gaat hij uh, uh, uh, uh, dit lopen doen, hè? dan krijgt hij te veel capaciteit. Dus uh, ik ga zo de nou, kijken wat hij nou doet. Hij start weer opnieuw op de computer. Hij doet helemaal niet. Nou, uh, ik ben even tijdelijk van de chat. Jacco zit er nog wel op. Maar uh, de computer moet eventjes uh, tot rust komen, de, de laptop. Want we hebben problemen met de Skype. Nou, ik ben tijdelijk van de chat af. Dus Jacco, als je me hoort, uh, ik ben er nog steeds. Ik zet zo de chat weer even aan. Want het uh, gaat hier niet helemaal zoals het had moeten zijn. Maar goed, ik kom net terug van, uh, van mijn broer. Die uh, vandaag uh, jarig. Eigenlijk is die morgenjaag, maar ik heb het vandaag uh, gevierd. Dus uh, vandaar dat ik, uh, ja ik ben wat later in ons, had ik alles van tevoren wel even, uh, even gedaan. Maar goed, muziek genoeg hier. Dus uh, ik heb uh, alles in het werk gesteld om deze live uitzending mogelijk te maken. Want alle computers zijn opnieuw, uh, opnieuw opgestart. Met nieuwe software, ja, een nieuwe uh, besturingssysteem. Alles is vernieuwd en uh, alleen één computer moet nog helemaal nagekeken worden en dan, uh, dan draait het weer als van ouds en dan wordt de streamcomputer vervangen voor, mijn, uh, voor een andere computer. En dat is waar nu de muziek uh, wordt op afgespeeld, die gaat fungeren als streamcomputer en mijn computer, de andere computer die is wat jonger, die gebruik ik dan als streamcomputer. Die heb ik on, ongeveer anderhalf jaar. Dus uh, deze ga ik dan voor de stream gebruiken. Dus uh, ik wacht even nog twee tellen. En dan ga ik uh, de laptop weer eens opstarten om op de chat te komen. En dan gaan we gewoon van vooraf aan weer beginnen. Dus uh, ja, oké. Okay. Uh, ik ga eens even kijken wat er gaat gebeuren verder. Jullie luisteren naar ambient uh, sound design, Jupiter Atmosphere. Uh, uh, we hebben problemen met de Skype, nou de laptop is uh, overleden, die, do <laughs> die doet helemaal niks meer. Dus uh, ja, spatige, alleen manneke, spatige doet het niet meer. Oké, okay. nou uh, ik heb maar uh, de, de chat op mijn uh, streamcomputer aangezet, zo te zien Gaat het toch wel goed, maar ik, ik kan niet Skype hierop op één computer en uitzenden, want dan krijg ik softwareconflicten. Dus um, ja, het is niet anders. Hè. Dus, uh, ik zie dat er vier mensen luisteren. Dus jongens, uh, als je het leuk vindt, uh, helaas kan er niet geskyped worden vanavond. Volgende week, zondag 5 januari, kan dat weer wel. En, oké, dus jullie zijn allemaal welkom. Kom gerust, je hoeft geen wachtwoord in te voeren. Je kan gewoon op de Skype komen als je er zin in hebt. Jacco is klaar, maar Jacco, als je goed gelezen hebt. Mijn laptop doet niets meer. Hij is helemaal, oké. Oké. Ik voor niks te, te typen, jongens, jongens. Wat is dat wel voor weer? Ja. ja. Mm -hmm. Ik zit wel uh, natuurlijk wel te chatten op de streamcomputer, maar dat gaat in ieder geval wel goed samen. En uh, uh, ja, ja, ja, ja. Ja, dat kan ik misschien ook proberen. Maar dat kan, dan kan niemand maar horen. Helaas, uh, Jacco, op uh, de tablet gaat het ook niet. Ik kan wel Skype erop, maar daar hebben de luisteraars er niks aan. Dus, uh, helaas. Dus, uh, eh... <tie> uh, Oké. Okay. Dus, helaas, pindakaas. En de microfoon werkt, het uh, maakt niet uit, ja, maar niemand hoort ons. Dus ja, kijk, dat, dat is natuurlijk, uh, ik ken wel Skype via mijn laptop. Ja, ik kan het wel proberen hoor, ik wil het proberen. Maar ik denk niet dat het werkt. Zoals ik het wil, uh, oké. Okay, ik kan wel Skype, inderdaad. Dat ben ik met je eens. Nou, volgende liedjes: Crazy uh, Guild Bouquet met uh, Nieuw Boek. Yes. Oké, okay. nou, we gaan het proberen. Nou, we gaan het uh, proberen. Zet ik hem even aan. Ik weet niet voor hoe, hoe, hoe lang uh, tijd ik uh, heb om... Uh, ik heb hem wel uh, opgeladen. Even kijken. Ik ga het proberen, Jacco. Ik ga het uh, proberen. Dus... Uh, ja, dan moet ik hem er even aanzetten. Godvroeg. Dat is zo lastig als je alles op één computer moet doen. Daarvoor heb ik liever voor elk ding een aparte computer. Apart voor de Skype. Apart voor de chat. Apart voor de stream. En apart voor de muziek. Want anders krijg je conflicten dus. Maar ik ga wel proberen nu uh, deze uh, op te starten. Dus het Skype adres zal ik jullie zou geven. Maar dan wacht ik eerst tot die is ge... ja, Hij staat al aan, de hoor. Uh, ja, ik weet niet of dat stekkertje. Nee hoor, hij is veel te klein. Nee, die past uh, niet denk ik. Ik kan het misschien proberen. Maar ja, daar kan ik natuurlijk zelf niks horen. Oh wel, wacht eens even. Wacht eens even, dat kan wel joh. Ja, wacht eens even. Wat oh, voor een domme, ding. Ja, ik moet uitkijken dat ik niets anders roep, want. Hé, hey, stekkertje past toch, oké. Okay. Nou, ik heb hier het geluid ervan gezet. maar dan gaat hij weer dingen doen die ik weer niet wil. Het gaat vanavond niet goed, jongens. Het is vandaag een klootavond, echt. Ja, ik weet niet of je gisteren nog uh, naar Nelly. Uh... Oh ja, tuurlijk heb je ook naar Nelly geluisterd. En dus over die. Uh... Even kijken, Skype. Je hebt kans dat die Skype het hier ook niet doet, want dan is het natuurlijk dat wachtwoord naar de kloten. Of hij doet het wel. Wacht even, we gaan kijken. Misschien doet mijn oude. Nee, account aanmelden, nee. Uh, kijk, het geluid doet het dus wel. Shit man, dat is mooi. Ik hoop alleen dat de microfoon sterk genoeg is. Nee, ik moet wel natuurlijk een bestaande ding hebben. Wacht even. Nou, Het geluid wat jullie nu op de achtergrond horen, dat is niet alleen de muziek. Uh, Manicum loopt te fucken, oh shit. Ja joh, ik, ik heb een update gedaan. Hè. Ik heb ook de nieuwe versie genomen. En uh, wat denk je wat er gebeurt? Uh, doet die code om hem op te starten? Doet hij het niet weet je. Ik had hem geupgraden, net als wat jij gedaan hebt. ga de betaalde versie. En hij uh, doet het niet, dan moet ik met de gratis versie lopen werken. Maar ja, ik heb wel bijna 50 euro betaald. De cd is onderweg. En ik kan ze niet bereiken, ik kan ze niet mailen, ik kan niks. Dan heb ik uh, zo de kleren in. Ik ga even, even het gaan uit. Van de Skype even weg. Even kijken. Uh. Nee wacht even. Nu zit die microfoon weer in de weg. Wacht even hoor oh jongens. Restore. Los ze de andere nou ook weer. Uh, ja. Oh ja, ik heb hem al. Waar stond toen ook weer? Oké. Okay. Oké, okay, ik ga nu aanmelden. Hij is bezig met aanmelden, Jacko. Ja. Wat is dat nou weer, jongens? Oh, wacht eens even. Ik heb een foutje gemaakt in de. Dus dat u star in plaats van Eurostar. Ja, dan doet hij het natuurlijk niet. Euro. Star, punt. Oké, okay, het star is gekamera. Als het goed is, moet hij het nou doen. Als het goed is, doet hij het nu. Oké, okay, Jacco. Ja, hij moet het nu doen. Hij is nog even bezig met uh, verwerken. Ik zie alleen een zwart scherm. Ja, zeker spannend, Jocko. Hij doet het, hij doet het. Uh, nou, kijken, Jocko, wat er gebeurt. Ik ben benieuwd. Het geluid... Uh, accepteren tuurlijk hallo Jacco, hoor je mij hallo voor mij zit ik uh... oh daarom is ze zo traag de scan die werkt ja ik had mijn scan erop zitten maar ik heb niks aan bericht ik wil praten wacht even hoor. Nou, nou gaat hij over. Nou gaat hij over. Ja, mensen, het is nu kwart voor negen. Ja hoor. Techniek is zo mooi he. Ja, zeker. Nou hoor ik. Ja, hoor je mij ook? Kan je hoor jou maar... prima. Oh, nou je zit nu via de tablet. Ja, maar ik dacht dat dat stekkertje niet paste, joh. Maar hij past wel tussen een 3,5 mm uh, stekkertje. En dat past toch? Uh, ik heb hem op mijn mengtafeltje aangesloten. Dus nu heb ik het, uh, de microfoon op een apart kanaal. De muziek op een apart kanaal. En de Skype op een apart kanaal. Maar de laptop is overleden. Dus oh. uh, die kan ik weggooien denk ik. Ja, ik, ik, ik laat hem eerst even nakijken door mijn broertje. Want, want ja, hij gaf een, een conflict weer van de week. Toen hij steeds wegviel. Op de Skype had ik dat elke keer. En nou werd het beeld zwart. En nu doet hij helemaal niks meer. Maar hij gaf wel aan dat uh, mogelijk hardware los zit, dat dat waarschijnlijk de oorzaak is. Heb ik ook een keer gegaan met, met de vorige laptop, daar okay. ging altijd uh, de harde schijf loszitten. Oké, okay. aha, nou ja zo werkt hij ook, dus eh, uh, opzij... Mooie techniek. Ja, het is zeker mooi al. <laughs> maar het werkt wel. Alleen als ik mijn microfoon van mijn meentafel wegdraai, dan ben ik weer niet te horen op de radio. Dat is heel raar. Maar zit ik nou via uh, de Skype by Ridder radio. En dan, dan hoor ik mezelf weer wel over de radio. Maar ja, hun werken met team. Team. nee, team? Uh, speak? Team Speak ja. ja. Dus, dus ja, die kan ik ook niet meer gebruiken, want die zit ook op de laptop. Want ik had hem al ja. uh, zeker anderhalf jaar in huis. En dat ding deed het op een gegeven moment ook niet meer. Toen heb ik hem, uh, ik denk, nou, uh, ik uh, leg hem uh, ergens, berg hem op. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga die Windows 7 er eens op gooien. En verrempel, hij deed het. En, hij, en het scherm deed het, want dat scherm viel steeds weg. Maar ja, ik zal kijken op mijn broertje, want ik moet zoveel schroefjes loshalen. En ik durf er niet aan te zitten, want ik ben bang dat ik de boel verstier dus bij uh, ieder geval bedankt uh, voor de, uh, het openen van de nieuwe Skype adres, en luisteraars de Skype adres is Eurostar.radio dus Eurostar.radio en dan kan je mee skypen, dus als Tom toevallig meeluistert of, uh, of Marcus of wie dan ook, dan kan je gewoon uh, naar Eurostar. Hey, ja, Eurostar.radio en dan kun je dan gewoon uh, inloggen. Dus. Maar Tom die komt later, want die was uh, ergens naartoe. Ze schreef die gisteren op de chat. Dus okay. die komt later op de avond uh, komt die ook. Dus als die luistert straks, dan zal ik het sk nieuwe Skype adres even noemen. En dan kunnen ze gewoon inloggen. Dus ja, ik heb gisteren wel een paar mooie hints gegeven op die chat. Hè? <laughs> hey, <laughs> uh -huh. Ja, maar ja, goed, euh, ik ga daar verder niet meer over uit, nee, maar, maar ik vond wel, wel, wel, wel stunt van mezelf. En ik denk dat meesten niet eens door hadden waar ik op doelde. Uh. Bosse bolle, gadverdamme, geef maar mijn lieve zure haring. <lacht> ik lust ze wel, hoor. Maar het heeft alleen een beetje een nare bijsmaak, vind ik. Ja, een behoorlijke nare bijsmaak. Ja, inderdaad. Dus, euh, nee, maar, ja. ik, ben, ik was best wel blij na de uitzending dat het dan ook gewoon, uh, dat het gewoon klaar was, ik was, ik had er ook even gewoon helemaal geen zin mee in. Want uh, ja, maar weet je, met mij hè, weet je uh, ja, ik heb natuurlijk, uh, werk natuurlijk alleen maar via radio stream, ik, ik, ik bereid me ook nauwelijks voor. Ik, uh, ik, ik, ik ga wel door de week zijn hoop muziek downloaden. Want ik wil natuurlijk niet steeds dezelfde meuk draaien. Hè, dat uh, mensen geen What? moment afhaken van nou draait de wereldnummer. Dat heb ik vorige week ook gehoord. Dus ik probeer steeds wat nieuws te draaien. En nu draait er een leuk muziekje op de achtergrond. En uh, ja. Joh, ik zou je vertellen: die tablet die heb ik bij Blokker gekocht. Dus van het merk Polaroid. Voor ik uh, dacht 69 of 59 euro. Met een kop koptelefoon erbij. Er zit een uh, houder bij dat je hem uh, als je kinderen hebt. Dan kunnen ze op de achterbank filmpjes kijken of muziek. En dat dingetje was nog niet eens duur. Van Polaroid is dus een bekend merk. He. Ze maken tegenwoordig ook televisies en smartphones. En dat heb ik bij de Blokker gekocht. En hij werkt fantastisch. Hij werkt fantastisch. Yep. <laughs> Alleen uh, zo met die Skype werkt hij wel prima uh, zonder uh, cam, maar met cam, dan, uh, ja, dan gaat hij toch, de uh, beeldkwaliteit is ook wat minder. Maar ja, ik, vind, ik ben al blij als ik kan praten, weet je. Dus, ja, maar dat het... heb ik ook met uh, Skype op de mobiele telefoon. Uh, hmm. Spraak gaat uh, perfect, maar op het moment dat je video uh, gaat aanzetten, dan waarschijnlijk vaak verbreekt de verbinding. Hmm. Ja. Ja, dat, dat klopt. Maar uh, dat ja, is alleen geluid dat, dat, uh, dat scheelt zoveel capaciteit wat je overhoudt. En de processor hoeft harder te werken. En uh, ja, ik zie zo te zien nog steeds online. Ik zal het even kijken op de internetradio. Ja, ja, ja. Ik hoor mezelf nog. Ik hoor mezelf nog op de achtergrond. Kijk. Hey. Uh, ja, dan gaat hij toch... Hoor je het? De kwaliteit is ook wat minder. Maar ah. ja, ik, ik ben al blij dat ik ga praten. <lacht> Mooi is dat, hè? <lacht> want, uh, nou, weet je, ik heb wat ontdekt. Hij, ik heb een nieuwe MW3-speler gedownload. En die schijnbaar aangepast, uh, weer gemoderniseerd. Want hij ziet, er iets, hij ziet er nog wel hetzelfde uit als vroeger. Alleen uh, die ledjes die je uit ziet slaan, die zien er iets anders uit. En als je uh -huh. dan automatic gain control aanklikt... Dan, uh, dan kan hij niet te hard klinken. En dat is ook wel mooi. Dan komt hij niet in het ruit als het ware. Je moet natuurlijk weer niet al te hard draaien, maar als je dan dan gaat hij zichzelf herstellen. Als een soort lit-timer. Weet je wat een lit timer is. Ja, eigenlijk zou je gewoon één programma voor alles moeten hebben. Ja, dat zou, Nou, je hebt wel een programma. Dat zou K, K Samcaster. Nee. Adri die gebruikt u, de De Samcaster. Hij heeft dan uh, een versie, daar kan je streamen, je kan muziek draaien, hij kan automatisch alles afspelen. En uh, uh, dan heb je wel een plugin nodig, geloof ik, van uh, VCL. Want daar heb ik ook ontdekt, ik heb die uh, Classic Media Player eraf gegooid, omdat uh, het schijnt uh, toch te zwaar te zijn. Toen heb ik VLC-speler met, weet je dat pionnetje, uh -huh. die heb ik gedownload. Nou, hij werkt perfect. En nou, ik draai nou wel met mijn virtual uh, DJ uh, software. Zo'n uh, uh, virtuele mengtafel is dat. En dan heb ik uh, mijn muziekcomputer, die heb ik van het internet afgekoppeld. Want uh, ja, ik bedoel, uh, ik draai toch alleen maar muziek op af. Die zit gekoppeld aan de mengtafel op spoor 3. Uh, en op spoor 4 zit de Skype. En nou, ik zit dan op de chat op de streamcomputer. En dan mijn microfoon. En ik ken je zelfs nog een extra microfoon op. Op deze dingen. Ik heb dus ja, ja. een condensatormicrofoon, hè? Zo'n studio microfoon. Ja, dat is een mooi spul. Want uh, ja, dat, uh, dat werkt fantastisch joh. Want je, je. Je hoort echt. Uh, ja, het geluid klinkt natuurlijker. Hè? Ja, het is een heel mooi spul. Het is ja. Echt, uh, ja, zeker. En uh, een, een dynamische microfoon. Als je maar even uh, te ver vanaf zit. Dan, uh, dan klinkt je al heel zacht. En als ik daar in de hoek ga staan. En ik zet hem ietsje harder. Dan hoef ik niet eens te schrijven. En dat uh, klinkt perfect. Klinkt perfect. Ik, ik vind trouwens wel uh, de nieuwe Manicam veel, uh, veel moeilijker in gebruik. Veel omslachtiger. Oké. Okay, ja, ja. Ja, ja. Al die... Uh, nou heb je in één keer tandbladen boven. En dan in... In die tabbladen boven, heb je weer tabbladen onder, zeg maar. Mm. Dus je zit altijd te kijken van, waar zitten nou mijn video's, waar zitten ja, nou mijn nou foto's. Uh, als ik tekst in de webcam wil hebben. Uh, het enige wat wel leuk is, is dat in het begin, waar je dan die zes beeldjes hebt, en uh, bij een gratis versie kun je er maar twee benutten. Mm -hmm. Dat je heel snel en vloeiend kunt switchen van uh, foto's naar cam, zeg maar. Ja, ja. Dat is ja. wel handig, maar verder vind ik het een stuk omslachtiger geworden. Ja, want weet je wat ik gemeen vind? Ik, heb, ik had hem uh, geloof ik van de zomer of zo, heb ik die Manicam toen uh, de betaalversie genomen, was ik... Uh, maar ja, nou kwam ik erachter, als je al een abonnement hebt, dan krijg je zelfs korting, de helft korting, dan betaal je maar 25 euro. Dan moest je uh, een of andere variatiecode invoeren. Maar dat kwam ik later pas achter, anders had je maar 25 euro hoeven te betalen, maar goed. Maar ik, ik, ik dan 50 euro betaald, ook voor de installatie CD. Want ik, ik heb die opnieuw gedaan, die oude CD. En toen gaf die ook wel aan dat je een upgrade kon doen. Maar elk jaar krijg je voor mij een nieuwe upgrade. Dan ben je weer uh, vier, 5, tientjes kwijt. Want ja, ik kan wel zonder CD nemen. Maar stel dat de boel is, dan heb ik toch de software, begrijp je. Dus uh -huh. ja. Ja, oké. Okay. Ja, ik, ik, ik, er zijn wel meerdere. Er zijn wel. Uh, uh, wat ik. Ik heb nog eens gezegd in het verleden. Er zijn wel sites uh, die uh, waar je eigenlijk alleen maar ho op hoeft in te loggen, zeg maar. Mm -hmm. en, de en de site zelf zorgt voor alles. Ja, ja, ja, dat is wel mooi natuurlijk. Ja. Oh, dat weet is, je wat uh, ik ga doen? Ik ga even mijn nieuwe Skype adres op mijn Facebook plaatsen, op mijn radio Facebook. Ja, doe dan. Oh, ik denk ook dat nou we ik even... dat is, dat is, ga doen. Even, ja, inderdaad. Even kijken waar uh, dingen zitten. Want ik heb... Uh, uh, ik moet even... Oh, als ik Marcus opzoek. Marcus, zal ik even een privéberichtje sturen. Uh, ik ben vandaag al uh, creatief bezig geweest voor mijn nieuwe project. Oké. Okay. Ik denk dat je één deze dagen wel een, uh, een videootje van mij zo in één ah. keer uh, op uh, Fama ziet verschijnen. Oké. Okay. Tussen de oudere video's in, zeg maar, het rijtje onder de speler. Oké. Okay. Nou, ik heb, uh, ik heb Marcus alvast mijn nieuwe Skype-adres gegeven. Uh, even kijken hoor, dan moet ik even dingen opzoeken. Hoe heet die Tom? Groot. Weet, je, weet, weet ja. je wat je ook kunt doen? Dat doe ik ook altijd. Je hebt bijvoorbeeld op, op Twitter en op Facebook en op YouTube heb je toch bovenin altijd zo'n zo grote banner, zeg maar. Oh, ja, ja. Waar, je, waar je vaak een afbeelding uh, in, in zet. Uh, ja. ja, en ik doe vaak in die afbeelding, daar zet ik vaak uh, mijn Facebook, mijn Twitter en mijn Skype-adres in. Okay. Zeg maar, zodat, zodat iedereen die de banner ziet. Die ziet daar ook gelijk alle adressen alle waar die heen kan. Ja, ja. Even kijken oh, hoor. Ton de, de Vries. oké okay, nou die weet het ook ondertussen ja uh, oké okay. nou dat staat er ook weer tom en dingen nou die die uh, ja <laughs> oké okay, nou goed hey, ik heb een berichtje gehad even kijken wie is dat dan Ludo Sterkens oké okay ja ik weet niet wie het is maar het schijnt ook bij Redder Radio te zitten want er zitten een heleboel mensen uh, even kijken hoor Ludo Ludo heet hij uh, ja, het is een beetje het is een beetje vaag bij Redder Radio want er ja, komen maar, heel veel mensen ja, ik, kan, uh, ik uh, ja heel vaak dan uh, okay, nee, zie je ik... mensen die niet hun eigen naam gebruiken ook in de chat of zo nee, ja die een beetje een vage naam maar, gebruiken maar dezelfde vrienden als uh, want hij zit ook bij uh, Sobian en bij uh, Adrie en bij ja. Edwin. Dus, dus dat zit wel goed. Dus die heb ik ook geaccepteerd als vriend. Dus dat zit wel goed, denk ik. Ik, heb, uh, ik ken hem al verder niet, maar ik, bedoel, ik ga niet iedereen maar zomaar uh, toelaten, weet je, hoor. zeker als ik ze niet ken. En er zijn ook een aantal mensen die ik eraf gedonderd heb. Dus uh, die merken het vanzelf als ze niks meer van me horen. Dus uh, <laughs> ja, dan zoek het maar lekker uit. Ja, toch? Nee? Maar de meeste heb ik erop gelaten hoor. De meeste heb ik erop gelaten. Dus, uh, dus oké, okay. dus dat zit wel goed. Dus ik heb uh, van Kaikor. hoor. Want uh, ja, ik heb twee Facebook pagina's. En dat zit uh, die ik op mijn radio uh, Facebook heb. Er zitten daar even kijken hoor. Dan moet ik even zoeken. Als ik er één aanklik, bijvoorbeeld Herman. Dan kan ik zien hoeveel mensen daar op alle twee zitten. Die zitten zowel. Uh, how do. Oh nee, dat is een oude. Nee, hoe komt dat nou zien dan? Gezamenlijke vrienden stond erop. Ik ik precies zien hoeveel mensen er ook. Uh, Hé, hey, die is ook weer terug in het land. Oké, hij was ook een kennis van me, die woont in, uh, in uh, Berlijn. En die is uh, in Den Haag vandaag, dus uh, nou ja, de kroeg is dicht. Dus, uh, <laughs> uh, Oké, okay. hey, ik zie allemaal mooie foto's van jou. Een spoorovergang, hey. zie ik, een spoorovergang. Ja, daar rijdt een, uh, een stoomtrein. Oh, leuk man. Ja, dat is ja. hartstikke leuk. Ja. Ja. Ik, ik wil dan toch eens een keer kijken daar in die omgeving, dus als ik een keer uh, tijd ja. heb, dan wil ik wel, wel een de... keer... Hé, uh... hey, ik geloof dat Marcus uh, antwoord geeft. Oké, okay, thanks, zegt hij. Moet je een keer, uh, nou, keer in een weekend lang komen? Ja, is leuk joh, dan mijn ik mijn vrouwtje, vrouwtje mee. mee. Ja, gezellig joh. Ja, wel een leuke dag van. Ja joh, gezellig, dat moeten we eens een keer doen binnenkort. En dan, ik geloof dat de muziek is afgelopen. Ik ga eens even op de achtergrond, vind ik wel, wel lekker klinken die muziek, weet je zo. Dat is van uh, CD, van een, een of andere cd met allemaal uh, Saturn atmosfeer, Neptune, Pluto, Jupiter. En die duurt al rond een kwartier allemaal. Even kijken, die ik nog niet gedraaid. Wacht even hoor. Die ik nog niet gedraaid. Die gaan we even hierin inslijpen. Ja, Neptune atmosfeer. Ja. Ja, dat is wel een lekker achtergrondmuziekje. <laughs> dus uh, ja. Ja, ah, vanavond lekker naar Eurostar radio luisteren staat daar. Leuk. <laughs> Gezellig. Ja. Jan Dirk toeroep, Nou jongen, ik balen jongen van vorige, toen uh, met die Riddadag, afgelopen zomer. Toen uh, ging die twee dames naar het station brengen samen met die, uh, met die Bobby. Net, ja. ook, het, net op het moment dat we weg gaan, kwam Dirk Jan Toerop, oftewel Bubbles, die kwam met zijn vrouw binnen. En ik denk shit, de bouw ik van, jongen. Want uh, ik vind dat een hele leuke vent, wij zo om mee te babbelen en een hele gezellige, aardige man is dat. Want ik had hem al eens eerder uh, gezien. En uh, ja, ik zat ook vaak bij Guus in de uitzending op de vrijdag. Vroeger zat hij daar heel veel op bij. En ik balen jongen, ik balen. Ik had, had ik dat geweten had, dat ik liever uh, wat later op de middag gekomen, weet je al. Dus uh -huh. uh, dat baal. En ik vond ons een stekker. En haar vond het ook jammer. Ik, zei, ja. <laughs> hey, ik zie een eentje hier, ik weet niet wat dat is. Ik weet niet, uh, als die me, zich aanmeldt. Dat zou uh, best kunnen. Leeftijd 113. <laughs> bah. Ja, dat is mooi zeg plaats Sam Zara uh, man, taal Engels leeftijd 113 en je telefoonnummer staat er ook bij zie ik oké okay. dan kan je nou, telefoonnummer is... zien volgens mij is dat nog heel oud toch <laughs> en uh, ja ik heb het ook gedaan met die anderen weet je waarom ik, uh, ik ken dan ook uh, uh, daar heb ik voor een tientje bel te goed. Ken ik ook mensen uh, op hun mobiel of op een vaste nummer bellen? Oh, en, oh, en, uh, ja. Het is nog niet eens zo duur, want uh, ik heb met een collega zitten bellen via zijn mobiel dan. Op mijn uh, Skype, gewoon op de computer naar zijn mobieltje. Ik heb bijna een uur zitten lullen voor 3 uh, voor, voor euro of zo. En ik denk, nou, dat, uh, dat is ook niet duur. Dus uh, dat is wel te doen. Uh... <laughs> dus ja, het beeld wordt zwart, maar ik hoor het nog steeds jouw ja, op de achtergrond. Ik denk dat dat voor de schermbevaardiging is of zo. Ja, ik durf niks meer om te raken nu. Want... Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Oh, Oké. Okay. Ja, het schermpje is zwart, maar ja, zolang, zolang ik jou nog kan horen. Alleen, eh, ja, Maar. Dus even kijken hoor, ik zit hier even kijken want ik kan op mijn site wel zien niet wie daar mijn zat, maar dat er iemand mij laarsen dus even kijken hoor, oh ja dan moet ik terug naar mijn uh, dinges, even kijken hoor, want als ik hem wegklik, dan ben ik alles weer kwijt. Dus ik moet even op die pijltjes links toetsen, ja. Ja, daar is hij weer. Op. De, hey, ik geloof dat uh, dat er iemand uh, bij zit op de, op de luisterdingen, de Weet alleen nog niet wie het is. Ah, daar komen we zo vast achter. Daar komen we zo vast achter. Waarschijnlijk is dat onze vriend Marcus. Um, even kijken hoor. Um... Ik ga nu weer op de chat, want volgens mij was ik van de chat af. <kacht> Klopt. Ja, daar ben ik weer. Ga ik even mijn nickname even weer in DJ Jaap veranderen. Waar is zijn nickname? Ja, ik vond het gisteravond wel gezellig. Uh, ja. uh, maar zeg maar nee. redelijk. Ja, ja, ja. Ja, ik vond het ook uh, best gezellig. Dus, uh, <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, Ik heb nog heel even naar Plonk geluisterd. Oké. Okay. Ja, ik zag naderen, want ik zat jouw programma heb ik op de Facebook geplaatst. Ja, klopt. En toen zag ik, uh, toen zag ik dat Plonk aan was, maar ik ben de avond uh, heb ik de hond uitgelaten. Ben ik uh, ben wel heel laat naar bed gegaan. Mijn uh, ja, ik, ik uh, ritme is een beetje in de war. Hè? Dus uh, mijn uh, bij ritme is een beetje in de war de laatste tijd. Dus nou ja, ik moet mo maandag over een week weer werken. Dus ik heb nog één week vrij en ja, ik moet natuurlijk ook nog het ziekenhuis afwachten vrijdag, wat de uitslag is. En nou ja, ik heb tegen mijn baas gezegd, nou ja, ik voel me niet echt ziek ofzo. Want uh, ik heb me toen ziek gemeld omdat ik griep had. Uh -huh, ja, en ja, een beetje stress door, door dan door die vervelende uitslag. Ja, en uh, ja, en toen ik, uh, ik uh, één keer in de week moest ik dan uh, mijn neus laten zien of bellen. Ik zei ja, maar ik voel me niet ziek. Hij zei nou, weet je wat. Hij zei als ze nou vanaf vandaag beta aanmelden, Hij zegt dan uh, kan, je, kan je de deur niet uit, weet je. Want ja, als ik dan ja. op straat loop, dan uh, is het betrokken me. Hij zei dan kan je gewoon weg. Ik zei oh, ja. nou ja, ik zei doe maar dan, weet je. Ik zeg uh, ja, ik vind het ook vervelend om uh, 24 uur per dag binnen te zitten. Dat vind ik ook niets. Nee. En uh, ja, goed, dus uh, nou ja, dan. Uh, maar ja, het is alleen vervelend. Ik moet om half vier in het ziekenhuis zijn en mijn baas... Uh, ja, mijn werk uh, loopt door tot kwart over vier, dus... Ik denk dat ik van tevoren even bij hem langswip. Dat ik uh, zeg van, joh, ik moet vanmiddag half vier wezen. Is het goed als ik je bel, dat ik er via de telefoon even laat weten zo, weet je wel? Uh -huh, en dat ik ja. dat dan zo even dan oplos. Want ja, ik denk ja, als, zolang ik nog niet uh, geopereerd word, hoef ik natuurlijk, uh, kan ik gewoon gaan werken. Dus want het, ik ben, ik ja. ben niet zo'n ziektewetganger, weet je wel. Je hebt mensen die voor een tot thuis blijven, maar ja, zo ben ik niet, <laughs> weet je. En, uh, nee, soms kun je beter uh, gewoon bezig zijn. Dat is beter dan de hele dag maar een beetje uh, Ja, precies. Ja, Ja, precies. En uh, ja, maar je wordt op een gegeven moment ook zo lui van, weet je. Ik heb een keer gehad, toen was ik drie weken al de verkoontie. En toen kreeg ik uh, heel ander werk. En, uh, en Toen werd ik ineens het onkruidploeg weer ingelaan. Moesten we onkruid van de straat weg tussen de tegels wegmaaien. En, en het is best wel een beetje disciplinewerk. Hè? Dat is uh, uh, best wel uh, pittig. Een beetje opschieten en zo. Een beetje jaagwerk zeg maar. Maar als je dat gewend bent, dan weet je niet beter. Maar ik moest er weer helemaal in komen. Nou, ik was gebroken eind van de dag. Maar als je dat een, een maand doet... Ja, je weet gewoon niet bijten. Je gaat als, er, als de brandweer, zeg maar, weet je wel. Uh -huh. dus, uh, ja. dus, ja. Ja, dat uh, heb je bij ons in de fabriek, heb je dat ook uh, met lopende bandwerk. In het begin, die jongens die pas binnenkomen, de haken er ook heel veel lang moet ik zeggen, hoor. Maar uh -huh. in het begin, dan, dan, dan, dan, dan kun je helemaal niks. Dan, uh, dan, kun je, dan moet je bol steeds stil, omdat de, de banden vol leren. Uh -huh. Maar een uh, paar maanden verder, dan, dan uh, staat er tegelijk koffie te drinken en de krantenlijst. lezen. Ja, ja, ja. Maar wat maken zeg. jullie daar in de fabriek dan? Uh, eigenlijk zo'n beetje alles wat jij in de winkel ziet, zeg maar, qua overpakking. Overpakking? Dus als je naar de Lidl gaat of je gaat naar de Aldi toe, ja. zeg maar... Ja. Ja. Nou ja, alles wat jij daar ziet dan aan uh, karton en dozen zo, dat, uh, dat komt bij ons zeg. Oké. Okay. Ja. En uh, dat geldt ook voor de voor de uh, voor andere winkels, maar dat geldt ook voor uh, uh, dranken, alcohol, uh, ja. Allerlei luxe goederen die gevakt worden. Dus is we even wel een hoop disciplinewerk. Uh, want er wordt tegenwoordig.. Uh, van alles ingepakt. Tot, tot, uh, het viel me wel op dat tube bestandpasta. zat er vroeger in een doosje. Dat zie je ook niet meer hè. Vroeger zat het in een doosje. Klopt, ja dat is uh, bezuinigen. hè? Ja. Dus, uh... ja maar eh. Hey, uh... al... Ja, dat scheelt ook. Ja? ik ga zo hangen, dan geef ik de kans om een ander nog even. Eventueel even Skype. Mm -hmm. uh, ik weet niet in de verder van zitten mm -hmm. Dan uh, Skype doet het. Ja. Dus, uh... Oké. Okay. Dus uh, ey, met wel, uh, ik ben uh, woensdag ben ik wel bij Nelly, ik weet niet of jij woensdag na Nelly uitzendt. Ik denk het wel, want uh, ik heb het uitgeprobeerd, ik heb het dan privé uh, uitgezonden op Fama, dat uh, ja. uh, alleen ik het kan zien, uh -huh. uh, en, uh, toen, uh, maar het, het lukt aardig, ik heb het zonder uh, Manicam gedaan, maar uh, het klinkt perfect en nou kan ik eindelijk met die streamcomputer, daar heb ik dan die software op gedaan, en daar kan ik wel uh, line-in op doen. Dat ik gewoon een muziekje van uh, kan draaien. Dat het gewoon in stereo klinkt en zo. Want ik zag ineens line-in staan erop en dat met die nieuwe computer van mij werkte dat niet. En met, met die computer wie, die waar ik nou op stream, dat kan het weer wel. Ja? En ik denk, ver ik denk, ik denk dat het goed uit. Want dan hoef ik eh, niet, eh, niet via de microfoon te werken, zeg maar. Weet je wat ik ook wel eens heb gedaan? Als ik technische problemen had, of als ik gewoon een keer minder zin had, zeg maar. Dan mm. had ik gewoon uh, de dag ervoor thuis, gewoon alles qua spraak en zo, dingen die ik wou zeggen, gewoon opgenomen. Mm. En daar gewoon mp petrietje van gemaakt. En dat tussenplok en, uh, tussenplokken. En dat er gewoon tussenin als mp3, gewoon tussen twee, drie nummers, en mp3'tje van mezelf wel. Gewoon met die standaard microfoonfunctie die in Windows zit, zeg maar, mm -hmm. uh, gewoon met de, hoe heet dat, recorder heet dat ding geloof ik of zo. Mm -hmm. Ja. Dan nam ik gewoon een stukje tekst op en daar maakt hij dan zelf een mp3'tje van, door niks aan te doen. Nou, dat zet ik daar gewoon in de playlist in, weet je dat? Mm -hmm. En dan had je gewoon een hele uitzending, kon je gewoon rustig een beetje bezig met de techniek houden en dat ding dat draaide ondertussen wel door. Ja dat is wel wel, wel, wel lachen ja. Dat is, wel, dat is best wel relaxed hè Ja zeker, ja. Ja dat is mooi. Ja. dus uh... <laughs> Ik zit een beetje op Facebook te kijken ondertussen en zo. En, tjonge, uh, ja. Ja, Vlinder die ja. heeft geen... Uh, want die komt ook wel eens op de... Nee, die zat niet op de Skype, maar op de chat, geloof ik. Ik, heb op ter, uh, ik had er wel op de Skype zitten, maar ze chatte alleen op de Skype. En Vlinder, brrr, brrr, die moet ik ook eens toevoegen dan. Want die kan ik nou natuurlijk niet zien. Nee, oh -oh. die heb ik alleen op de WhatsApp zitten, geloof ik. Mm -hmm. Ah, daar heb ik het, eh, eh, eh, het beeld, weer. Ja. Kijk hoor. Ah ja. Juist. Ja, ik hoop dat er zo nog een paar bij de chat inkomen. Ja, het zou leuk zijn joh. Dat zou wel leuk zijn. Ja. Ja. Zit het vast nog wel iemand te luisteren? Ja. Dat vind ik dan jammer hè? dat de mensen van Fama niet gewoon zonder avond hierin hierheen komen. Ja, ja, ja. Nou ja, er, er zijn wel een paar zoals Marcus en, uh, en Ton en Vlinder, die komt er nog wel eens bij op de chat of zo. Of, uh, ja. Maar ik zie er wel dat er eentje. We zitten nou met z'n drieën. Eentje ben ik zelf dan voor de controle. En jij zit erop. En en ik, ik denk dat Marcus zit te luisteren. Dus Marcus, als je wil skypen, kom er gewoon bij hoor. De Eurostar.radio is het Skype adres. Dus Eurostar radio en dat geldt voor iedereen iedereen mag je uh, skypen. Zing een liedje, zingen liedje zingen ze liedje of uh, spelen ze wat op je viool of zo <laughs> of op je, <laughs> <op> je mondharmonicaartje <laughs> nou <ja. laughs> oh ja wat ik uh, ik ik heb mijn verhaal net niet afgemaakt over die mw3 uh, streamer oh ja die gebruiken ze bij uh, ridder radio hè ik heb dan okay. de ik heb dan de nieuwe versie en, uh, maar ik krijg steeds bugs, dat, uh, dat die ging stotteren de muziek. En, uh, en ik zie hier stereo 16-bit, uh, 22.05 kHz. En want hij stond op 44, CD-kwaliteit. Nou ja, dat klinkt nog net zo perfect. En toen heb ik het verlaagd naar 22.05 uh, in plaats van 44. En daarna nou, nou heb ik geen bugs meer, dan nou kan ik gewoon... Uh, ja, dan moest hij weer opnieuw opladen om weer verder te streamen. Nou ja, daar haken mensen geen moment ook af. Hè? Ja. Dan denken ze, nou, als die zender steeds wegvalt, nou, dan bekijkt hij het maar. Dus, uh, nou, en nou ineens uh, werkt perfect uh, sinds dat ik het uh, naar 22,05 kHz heb verlaagd. Ik kan ook in mono, mono uitzenden, dan is hij nog krachtiger. Maar ik zit op 128 kbit uh, per seconde, bitrate snelheid en dat is het uh, wat de meeste radiostations die ook in Hilversum zitten ook mee streamen en je kan okay. wel op, op 192 maar dan heb je kans dat Herman weer in de knoei komt want ja is de grote afstand dan is ja. 192 toch wel een beetje erg hoog het is wel nog mooiere kwaliteit oké okay. maar daar heb Herman daar weer ni niet veel aan en op 128 werkt het uitstekend dus uh, ik vond eerder met uh... Toen, toen het uh, nog, uh, uh, nog via die fly, flash live encoder ging. Ja. Dat, dat, toen ging het, toen had ik echt zo vaak last van buffers. Hè, en ook ja. gewoon uh, de vertraging die erin zat. Als ik dan hier keek naar uh, de muziek, of luisterde naar de ja. muziek. Ja. En hoe laat het was op de site van Fama was. Jong jongens zeg. Ja, ja. Nou, maar Farma weet je dat hij een hele snelle stream heeft. Die heeft een hele snelle stream, want het is bijna synchroon als met uh, werkelijkheid, zeg maar. Het scheelt misschien een seconde. Maar ik heb mijn, uh, uh, uh, mijn buffer uh, tijdverschil heb ik verhoogd, van, uh, want daar stond op 20 standaard. En ze raden je meestal aan om op... Uh, om op... Hoe heet het? Ze raden je meestal aan om... Uh, ja. Ze hadden je meisje aan om op 30 te doen, hè? 30 seconden. En nou, ik heb hem verhoogd naar 40. Nou hij werkt perfect volgens mij. Tom? Ja. Dus uh, stoppie. Oké, okay, ik ga hangen. Ik ga verder luisteren en ik okay. weet dat er nog even iemand uh, invellen. Ja, dat zal, dat zal wel. Uh, <tus> dat zou leuk zijn, Marcus, als je luistert of Tom of wie dan ook. Dus Eurostar.radio is de Skype-adres. Eurostar.radio. Gewoon kleine letters, dus geen hoofdletters. Dus, uh, of Vlindar, of Herman als hij toevallig luistert. Dus, uh, dus Eurostar.radio. Oké. Okay. Ja... Was het nou hetzelfde muziekje als daarnet, want ik dacht dat ik een andere muziekje op had gezet. Ja, toch, toch, zie je, hetzelfde muziekje. Dan ga even wat anders opzetten. Feeling Good is dit. Van, eh, van Libra. ook wel goede muziek oké okay, luisteraartjes dat was Jacco Jacco bedankt en tot de volgende keer Jacco jullie gaan nu luisteren naar Libra met Feeling Good Libra met uh, feeling good we uh, hadden zojuist uh, kunnen luisteren naar Jaco. Uh, ja en uh, ja, we hebben nog uh, nou, we hebben nog wel even wat tijd. Hè. Ik Of morgen niet te werk. Ik heb kerstvakantie. Dus we kunnen lekker houden horen op de op de Skype. Dat is Eurostar Radio. Dus uh, nee, Eurostar. radio. Dus nieuwe Skype adres is Eurostar. Dus Kleine letters, dus geen hoofdletters, dus Eurostar.radio. En dan kun je gezellig mee kletsen via de radio. Dus live in de uitzending als je daar zin in hebt. En als je alleen maar wil chatten of alleen maar wil luisteren, ja, dat kan natuurlijk ook, hè? ja. We hebben nog een liedje van Libra. All good things. Is, uh, dat was uh, Flight van Sweet Play. Of heet dit nummer nou zo? Oké, okay, nou ik weet niet meer wat er geweest was. Maar ik moet even wat herstellen. Dus uh, Auto Removed Play. Nee. we nee dus, wat erop staat, wat gespeeld is, oh is ook wel leuk. Ja. Je luistert nog steeds naar Eurostar Radio. Ik ben DJ Aap. Het is nu onderhand 7 minuten over half 10. En het is zondagavond 29 december 2013. Live vanuit Den Haag. Ja, dus uh, we gaan lekker door. En uh, eind van de uitzending ga ik jullie vertellen wat ik komende woensdag en ga doen maar ik vertel jullie nog niks het blijft een verrassing het blijft een verrassing dus, woensdag en vrijdag. maar goed, ik ga nu lekker van de muziek genieten I like you more when you want me less The more you speak, the less you say Non-stick man with Teflon skin Leatherhead, not the real thing And you, carbon neutral baby Passionately patronizing All that laughing gas gassing is antagonizing A quick way, Lay, just a click away Times like these it's easy to forget Emotions just shit on the internet Never trust a boy who drives a bullboard 4x4 with a manicure A pedicure They're insecure and there's no cure but one thing's for sure Paypal is their pile and it's your place or it's my space touch the screen feel the force you better get ready for digital into my office eyes Once so romanticized Sore and red, blurry pages Just the vision of the middle ages Now there's no snogging There's just blogging Come to bed please, indiscreet Slippery electric nylon sheets Walk her on eBay, hopes that she'll stay But he knows he's an overrated Fixated, full of self-hatred Under pixelated webcam Interfaced Camera Laptop Touching Base Cut In The Web Addict And potatoes. Onder andere kunnen luisteren naar Flight von Sweet Play, Un Nut met uh, Mel, Interlude, Mr. Valer, Jenny Oracle Valhalla, Own Motion, Crazy Cult Bouquet, Travelers Letten, ook van Mel, Top Anitech, Disco. Facefoot. Mr. Voller. Dream On Sonic Mystery. En, en nu hoor je Jarek Lazor met Dreams of You. Oké, okay, daar is Tom in de chat. Hey, welkom, Tom. Hoi. Goedenavond, Tom. Hoe is die? Tom in de chat. Gezellig, gezellig, gezellig. En hoe was het waar je geweest bent, Tom? We hebben trouwens een nieuw Skype-adres. Dat is Eurostar.radio. Dus nieuw Skype-adres, Eurostar.radio. Dus het is maar dat je het weet, Tom. Oké. Okay. Nou oké, okay. we zijn begonnen om 8 uur met live -art zenden. En uh, ja, ik zit hier met de tablet via de Skype, dus wie wil skypen mag dat doen. En dan kom je alleen wel live in de uitzending. Het gaat wel lekker. Hey. Oké, okay, goed zo Tom. Ja, ik ben vanmiddag naar een verjaardag van mijn broer geweest. Hij is vandaag 8,5 geworden. En uh, tenminste heb ik het, van, het, van, het van vandaag gevierd. Morgen is hij eigenlijk jarig, maar heb het vandaag uh, gevierd. Nou, we zitten dan uh, met uh, Jacco. En Tom op de chat. Gezellig, gezellig, gezellig. Ja. <laughs> gezellig hoor. Dus... Uh, Oké. Okay. Gezellig jongens. Ja mensen. Het is zondagavond 29 december 2000. 13, De laatste zondag van het jaar. En woensdag is het 1 januari. Ja, woensdag 1 januari. Ik weet niet of Nelly op Vama Radio gaat uitzenden. En misschien dat ik ook nog een uurtje meepak. Het legt er aan als er iemand anders uh, gaat uitzenden. Oké, okay, daar gaat hij gewoon voor. Want het is open podium op Vama Radio. Maar zaterdags, zaterdags gaat er het een of ander gebeuren. Uh, na Nelly. En dat vertel ik jullie uh, aan het eind van de uitzending om 12 uur. Om 12 uur gaan we pas stoppen met de live uitzending. Dus, uh, Tom heeft gewerkt. Oeh, ik dacht dat je een dagje uitging, Tom. Oké okay dan. Ja, oké. Okay. Goed, ja, uh, jongens. Uh, ja, voor de een is het kerstvakantie, en de andere ja, om te werken. Dus en, uh, ja, dat gaat, dat gaat gewoon door, hè. Dus uh, ja, dat gaat door. Dat gaat allemaal gewoon allemaal door uh, het werk. Ja, het gaat allemaal door. Allemaal door. Het gaat allemaal door. Ja. En uh, goed. Ja, we ze hebben hier. Uh, er waren mensen die hebben hun vuilnis buiten gezet. Uh, dat was een dinsdag. Want iedereen ging ervan uit dat de vuilnisman kwam. Want die komt hier altijd op woensdag. Maar ja, er kwam uh, geen vuilniswagen. Dus ja, toen uh, dacht ik, nou ik zet ook maar mijn bakken maar weer binnen. <laughs> en op een gegeven moment uh, toen heb ik ze er uh, maar uh, vrijdag buiten gezet. En waar op, wat denk je? Ik denk, nou weet je wat, ik zet die vuilniszak aan de overkant neer. Dat scheelt ook weer ruimte, de dus stoep aan de overkant is dus trouwens ook wat breder. ...als aan onze kant. Ik heb er vijf, zes zakken neergelegd. Ge... <laughs> om er even netjes uit te drukken. En wat denk je? Komt de vuilnisman, man? ja, die komt inmiddels om half twee. En die haalt wel de overkant weg. Maar aan onze kant niks. Niks zo dan, dat heb ik even goed geregeld. Hier, dus al mijn zakken zijn meegenomen. Maar ja, ik hoop dat ze morgen zo snel mogelijk alles weer wegruimen. Want ja... Als er twee dagen niks schoongemaakt wordt. En met de kerstdagen. Dan, uh, dan wordt het natuurlijk een troepie En ze konden natuurlijk ook niet meer bijbenen. Als er twee dagen ja, stilstand. Als er twee dagen achterloopt. Je kan natuurlijk niet van die laai verwachten. Dat ze ook twee keer zo hard gaan werken. Dat begrijp je natuurlijk wel. Zeker niet voor dat leuntje wat ze krijgen. Maar goed. Komt het al. Met al uh, ja. Ja. Dus... Uh, goed hartstikke leuk, Tom, dat je erbij bent. Ja, we gaan door tot 12 uur. En als er echt niemand meer over blijft op de Skype of op de chat, en er is niemand meer over, dan ga ik alleen maar non-stop muziek draaien. Ik heb genoeg muziek hier. Ik heb alles, uh, alle computers... Heb ik helemaal leeg gehaald en opnieuw geïnstalleerd. En met behulp van mijn broertje. Mijn jongste broertje, dat moet ik er wel even eerlijk bij zeggen. En uh, ja, maar uh, één computer, dat is nieuwste die ik heb, die heb ik anderhalf jaar, die, uh, die staat hier op de grond. En uh, ja, daar zit wel eens uh, de nieuwe versie Windows op. Tenminste niet de allernieuwste, maar Windows 7. Maar geen internetverbinding, nou ja had u dat van de week even voor mijn fictie. Moet ik wel even bellen, anders vergeet hij het eer, die, die sukkel. <laughs> maar ja, joh, ik ben al in ieder geval blij dat u me komt helpen. En uh, nou uh, ja, ik heb een nieuw Skype-adres, zoals jullie weten. Eurostar Radio is dus Eurostar.radio. is een Skype-adres. Eurostar.radio. Radio. Eurostar. Radio. Dat is de Skype-adres. Voor de Engelstalige luisteraars onder jullie. Goed, voor je weet me nooit hè? Dus we hier allemaal meeluisteren. Ik ga eens kijken of ik. Eh, ik had, dacht ik, ergens keltische muziek. Maar die ga ik van de week er weer eens. Ik vind het zo goed, zo. In September heb ik hier. Even kijken of hier nog wat bij zit. Uh, Oké, okay, die had ik er net al. Uh. Hey, ik heb hier wel uh, easy listening muziek. Butterfly Tea, Indian Lullaby. Ja, dat is ook wel leuk. Die ga ik hierna verdraaien jongens. Die moeten jullie echt horen. Dus after Earth Butterfly Theater bent. Dus hele leuke muziek hebben we Ken Verheken nog. De Vlaming. Hé, hey, en wat dacht je van die? Nou jongens, die moet ik even draaien, zo, hoor. Die moet ik echt even, die ga ik even voor laten gaan. Dus uh, op de achtergrond hoor je Libra met Searching for Balance. En hierna gaan jullie luisteren naar Marcus. Marcus Italo met experimentele liefde. In. Maar eerst. Oh, daar komt hij, geloof ik al. Daar komt hij al. Hier is Marcus.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 dat jij nog steeds Ja, je hebt geluisterd naar Grace Avala met Burn en daarvoor hoorde je On Meditation in G, Indian Sound Design Indian Lullaby van Butterfly T En daarvoor hoorde je Marcus Italo met Experientele Liefde. En dit tekst is geschreven door Edwin Posse. Ja, Edwin Posse. Die heb ik ook al trouwens een tijdje niet meer gehoord, Edwin. Posten. ja oké okay, mensen ja, we zijn er, ja er lekker bezig zo het is nu half elf en uh, ik ben dj jaap als je net inschakelt nou het is radio ik zit hier een beetje met mijn tablet te klooien Skype, ik heb een nieuw Skype-adres zoals jullie weten. Eurostar.radio is het nieuwe Skype-adres. En uh, ja. Goed. Nou. Even kijken of ik kan. Naar, naar Skype. Kijk of er nog iemand belt zo. Dus uh, Skype-adres is Eurostar. Dus Eurostar.radio. Eurostar.radio. En dan kan je in de uitzending komen. Je kan ook naar de chat toe. En ik zie dat alleen uh, Jacco. Oh nee, Jacco is net weg. Tom zit er nog bij, zie ik. Ja, Tom. <coughs> en ik zit er natuurlijk ook op. Uh, ja, Marcus. Ik ga toch eens proberen Marcus te bereiken. Het is een half elf. Maar ik ga hem maar niet pakken. Uh, het lukt niet erg. Ik. Uh ja. Kijk wat deze doet. Ik ben even aan het proberen taart om hallo te zeggen.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 Ja, wel te ruste poep. Nee, nee, nee, ik maak het ook niet al te gek laat, dus wel te rusten. Ja, oké. Okay. Wel terusten ruste Ja hoor, wel terusten schot. Doei. Dat is mijn vrouwtje, die gaat slapen. En uh, oké, okay, nou we gaan nog eens een keer Marcus proberen te bellen. En ik probeer. Ja, wacht even. Nee. Wacht ik. Ja. Nee, hoe ken dat nou? Ik had hem bijna. Dan moet ik hierop klikken. Ja, het is een tablet. Hè? Het werkt anders als een gewone computer. Nou, zeg waarom. Uh... Nou, ja, daar werk ik gewoon niet. Niet op mijn manier. Ik kan weer weg. Ik snap geen ene bal van dat uh, klote ding, maar goed. Probeer het nog maar eens een keer. Het is even wennen allemaal. Het is allemaal een beetje... Uh ja, die stond er toch op, zo. Nee, je hebt geen ene pleurs. Jongen, jongen, daar word je toch ziek van, jongens. Ja, nou, nou moet je het doen. Kijken wat hij doet hoor. Kijken wat hij doet. Hij staat wel aan, anders gaat hij niet. Anders gaat hij niet over, ja toch? Hé hey, die Marcus. Klinkt heel anders als op, op de pc hè. De pc klinkt heel anders dan bel. Gaan we het gewoon aan het proberen? ineens een Grimaldi dan verandert hij het weer in Italo nou, oké, okay. nou ja goed, dat maakt niet uit maar hij neemt nu op, uh, ja ik weet het niet uh, misschien is hij bij zijn moeder of zo dat zou natuurlijk ook kunnen nou, Jacco hebben we al gehad die, die is denk ik naar bed toe ja ik heb er maar twee mensen op staan dus als er nog iemand wil skypen Eurostar.radio Eurostar.radio Eurostar.radio als je zin hebt om te schrijven. Oké, okay, nou. Dat hebben we ook weer gehaald. Ik laat hem nog wel even aan staan voor de C-kaart. Dus oké. Okay. Nou, laatst als dus We gaan weer eens een leuk muziek in. Ik zie dat Tom nog steeds op de chat zit. Dus Wellicht ook te luisteren. We gaan eens wat blues muziek draaien. Blues mee met.. Uh, Drink till the day I die. Yes. We... Oui. Als je niet drinkt ga je dood, en heb ik het niet over alcohol, maar gewoon water of zo of koffie of thee. Want een mens heeft toch vocht nodig, nietwaar? Ja, je kan ook de link leggen naar alcohol. Ja, en, uh, en dan kan je wel tot je dood toe drinken, maar als je leven daardoor bekort wordt, dat lijkt me nou niet zo'n leuk plan, hè? Maar ja, goed, als je het lekker vindt, moet je het gewoon vooral doen, nietwaar? En dat geldt ook voor blauwe, of weet ik veel, of voor andere dingen. Maar goed, ik ga nog eens kijken of ik nog een leuk liedje heb van Daisy May. The warming Party. Oei, dat klinkt interessant. <tied> Down. We got married, I was pregnant, we just had a few friends around I got chatting, he got drinking, we kinda forget where we were And Jimmy cooked me kissing a local cool guy and fought Jimmy that was bad enough. His eyes were firing a million fires and everybody started screaming We all rushed down the staircase, but Jimmy sat there Housewarming Party Van Daisy May En we hebben nog uh, een paar leuke liedjes Ten Goose Ik heb er dus meer wat van gedraaid A Face to Face Heet het volgende nummer 7 long years since I coaxed That pretty smile From your moody brown Those kind of things are often happening to me Yeah yeah When you chewed me up and you spit me out Those kind of things don't often happen to boo oh, oh, oh. Robo Loco Met Ice Crocodile Blues En daarvoor hoor je The Ten Ghouls Met Face To Face Oké, okay, luisteraartjes Daar uh, zit net DJ Aap Op Eurostar Radio Het is nu onder andere alweer 10 voor 11 En uh, we zitten live Uit te zenden vanuit Den Haag En uh, ja mensen, vandaag is het uh, Zondag 29 december 2013, de laatste zondag van het jaar. En 1 januari, woensdag of nee, wanneer was het nou? Dinsdag 1 januari. Oeh, ik was het woensdag 1 januari was. Nee, uh, woensdag 1 januari is het volle maan. En het is precies dan 19 jaar geleden dat uh, het voor het laatst op 1 januari volle maan was. Dus. Zo, dat was zo weer een tijdje geleden. Hè? Ah, ah dat was ik uh, iets van uh, 31, of nee, 35 of zo. Ja, zou wel kunnen. Ja, klopt geen reet van maar goed. Nee, ik was zo. ja, ik ben niet zo met rekenen. Dat is mijn ding ook niet. Rekenen is niet mijn sterkste kant. En, eh. Uh, ja, over uh, rekenen en... Uh, leren en toestanden gesproken. Ik vind het niet zo belangrijk om, uh, om, om uh, gestudeerd te hebben. Ik ben toch ook goed terecht gekomen. En uh, ja, ik ben niet rijk, maar ik kan ervan leven en het interesseert me ook niet, weet je. Hoor. Al die luxe rotzooi uh, hoeft van mij allemaal niet, weet je. Ik bedoel, ik kom toch wel overal, uh, als ik dat wil. En uh, eten doe ik toch wel. Onderdak, maar heb ik toch wel. En ik hoef uh, er niet voor gestudeerd te hebben. Dus heb ik wel. Maar uh, ja, ik, uh, ik geef er ook niks om. Dus, uh, als mensen met een dikke, vette Rolls of een Bentley langsraaien. Of met een uh, gloednieuwe Mercedes of een BMW. Een leuk voor ze. maar... Het, het doet me niks. Ik kom toch wel van A naar B. Uh, en... Uh, Weet je, ja, dat is in, in twee opzichten een nieuw begin, eh, zegt Tom. En dat slaat natuurlijk op die volle maan. Ja, dat eh, een nieuw begin van het nieuwe jaar. En natuurlijk de volle maan. Maar eigenlijk begint het nieuw jaar, oorsprong, als je het eh, volgens de natuurwetten zou bekijken, begint eh, <coughs> eigenlijk het nieuwe jaar op 21 december. Waarom? omdat de zon staat op zijn laagse stand en dan komt het weer uh, ja, wordt weer langer licht en we krijgen dan krijg je dan de de de winterwende. ja en uh, Ton die schrijft hier ook als je gelukkig bent dan ben je rijk ja dat is ook waar ja. want ik ken zat mensen die nog meer verdienen als ik Twee, drie keer zoveel als ik verdien. Die liggen in een scheiding. Of ze uh, een huis uitgezet. omdat het, uh, ze de hypotheek niet meer kunnen betalen. Uh, die staan op straat. Mensen die, die, die, die, die drie, vierduizend in de maand verdienen. Uh, die zijn daar. Nou, ja, ik vind het sneu voor die mensen hoor. Ik bedoel daar niet van. Ik gun het niemand natuurlijk. En ik, uh, ik heb maar een, uh, een klein salarisje. Ik, ik, uh, ja, ik zit ze een beetje tussen minimum en modaal in. Dus uh, het laagste modale inkomen, zeg maar. Ja, en ik moet natuurlijk ook wel uitkijken dat ik niet te veel uitgeef, tuurlijk. En uh, ik moet natuurlijk ook uh, een beetje voorzichtig zijn met de uitgaves. Uh, maar ik kan me nog wel redden, in ieder geval. Dus uh, ik hoop alleen volgend jaar dat dat ook gaat lukken. Nou, het is me al die jaren gelukt mijn hele leven lang, al sinds, tenminste, sinds dat ik werk. Maar uh, ik vind dat ook wel uh, redelijk al rondkomen. Ik heb geen schulden, in ieder geval. En als ik uh, iets niet kan betalen, dan koop ik het ook niet. Want je hebt ook mensen, Kijk niet, niet iedereen, uh, bedoel, uh, je hebt ook mensen die buiten hun schuld in de schulden komen. Door te hoge huren, te hoge lasten gewoon, weet je, bedoel, daar kan je niks aan doen. En, uh, maar er zijn ook mensen die gewoon te veel geld uitgeven. Die kijken niet, uh, die rekenen niet van tevoren uit. Hoeveel hou ik over, eind van de maand? En dan krijgen ze de salaris of de uitkering of wat dan ook. En dan gaan ze maar raak kopen. En dan uh, kunnen ze eens de gasrekening niet betalen. Of de huur, of weet ik veel wat. En dan komen ze in de problemen. En wie kunnen er voor opdraaien? De belasting betalen. Ja, dat is wel, wel vervelend. En natuurlijk moeten ook die mensen geholpen worden maar leer die mensen ook met geld omgaan schuldsanering hoort ook een stapje bij van de hoe ga ik met mijn om dat als je 100 euro hebt dat je geen 200 gaat uitgeven toch Doe, eh ja nou Tom die schrijft ik verdien iets meer dan de bijstand en ik kan er goed voor leven ja oké okay. uh, ja, het is ook niet veel natuurlijk als je er goed van kan leven. Ja, het is maar net hoe ga je met geld om ook. Hè? Ik, bedoel, ja, ik weet de huren uh, extreem hoog zijn. Dat is, uh, toen ik op mezelf ging wonen in 1990 was dat. Augustus, september 1990. Betaalde ik 306 gulden huur in de maand. Nou, Dan praat ik natuurlijk wel over... Uh, 23 jaar geleden natuurlijk, is het natuurlijk niet vergelijkbaar met nu. Maar toen verdiende ik 1700 gulden in de maand. En ik woonde toen alleen in een drie kamer Waar je nu 600, 700 euro voor betaalt. Een sociale huurwoning, dat moet ik er wel voorbij zeggen. En uh, ik verdiende 1700 gulden. Voor als alleenstaande. En ik had alleen dan, ja, ik heb wel mijn autootje weg moeten doen, want toen nog thuis had ik een Opel cadet. En uh, ja, ik, ik hielde niks over aan het eind van de maand. Ik, uh, ik speelde net kiet, dus ik denk weg met die auto. Maar ik had toch een fiets, dus dan wordt de fiets. Nou ja, als jij jarenlang auto rijden gewend bent, dan, uh, dan is het toch wel even wennen natuurlijk. Maar op een gegeven moment uh, raak je er toch wel aan gewend en je pakt eens de tram of de bus. En uh, ja, het scheelt wel een boel geld als je geen auto hebt. En, en, uh, en niet voor iedereen is een auto luxe, er zijn mensen die gewoon echt nodig hebben. Maar ik, uh, ik kon toen, toen best zonder auto. En uh, ik had uh, een gegeven moment, uh, ja ik moest wel uh, drie kwartier heen en drie kwartier terug fietsen naar mijn werk. Dus heen, drie kwartier en terug. Maar ook als het slecht weer was in uh, openbaar vervoer, was de verbinding zo slecht. Er was ze zeker ruim een uur onderweg. Nou, daar had ik ook geen zin in. Plus dat je daarbij ook nog een kwartier moest lopen. Een kwartier tot twintig minuten. dan nou, ga dat maar eens doen in de stroom in de regen of in de sneeuw of de gladdigheid. In de zomer is het nog wel te doen. Maar goed, uh, wel, nou ja, toen kon ik gelukkig in de buurt werken in het Zuiderpark. Dat was... Uh, nog geen tien minuten fietsen, dus ja, ik blij natuurlijk. He. En sindsdien heb ik altijd in de buurt van mijn werk uh, gewoond. Want uh, toen werd ik, ik ineens overgeplaatst naar een andere uh, post. Dat lag dan aan de andere kant richting Rijswijk. En dat was ongeveer net zo ver fietsen, dus voor mij maakte het eigenlijk niet zoveel uit. En uh, nou, toen ik bij mijn vrouw ging wonen, dat is dan weer wat uh, de andere kant, de uh, Oh, toen deed ik er wel iets langer over, maar... Nou ja, tien minuten... Nou, het werd een kwartier, maar het was te doen, het was te doen. Dan ging ik een brommertje kopen. Ik had daarvoor al wel eens een brommer gehad, hoor, toen nog bij mijn ouders. Maar uh, ja, het was te doen. En nu woon ik uh, met de fiets nog geen tien minuten van mijn werk. Ik pak alleen de auto als het echt bagger weer is, slecht weer, sneeuw... Uh, als het echt keihard regent. Kijk voor een paar druppeltjes ga ik de auto niet pakken. Maar als het een beetje miselt pak ik gewoon de fiets. En of het nou vries als dat kraakt. Als het maar droog is. Ja of het moet echt heel glad zijn. En ik ga soms ook met het openbaar vervoer naar nou mijn werk. Nou. En Tom die schrijft. Het is ook tof als je veel dingen zelf kan. Bijvoorbeeld zelf je fiets repareren. Is lekker goedkoop. Ja, dat is waar. Als je een band gaat plakken. Nou je bent zo uh, een paar tientjes kwijt. Hè, dan spreek ik natuurlijk niet in guldens, maar in euro's. <tok> en als je hem zelf plakt, nou, wat zou je kwaad zijn. Dat kost zo'n doosje. Met plakkertjes en eh, lijm en eh, al die andere dingetjes. Maar dat, dat, uh, dat mag toch geen, uh, geen naam hebben, lijm toch? Dus, uh... Ja, dat was de muziek. Lekker op de achtergrond, gezellig. Nou, uh, oké. Okay. Uh, ik zeg het, als je heel veel dingen zelf kan, spaar je ook uh, inderdaad een heleboel geld uit. En uh, als je het toch niet zo'n luxe geeft, dan ben je denk ik best wel een gelukkig mens. Je hebt mensen die, uh, uh, ja, Guus, Guus had het van de week op de vrijdag wel nog over. Uh, je hebt mensen die, die uh, dat was op. Uh, op around midnight op Ridderradio Radio afgelopen vrijdagavond over ja je hebt mensen die kopen uh, elke keer een nieuwe auto onder drie jaar nou, dat, uh, ja oké okay, iedereen moet dat natuurlijk zelf weten maar ik vind dat uh, kost meer geld als dat je tien jaar met een auto doet want de meeste auto's kunnen best tien jaar mee nou ik heb elf jaar met mijn vorige auto gedaan en die was al vijf jaar oud toen ik hem kocht dan ben je eigenlijk goedkoop uit. Oké, okay, je hebt natuurlijk wel eens je reparaties en alles. En uh, ja, als je zelf nog wel bent, nou ja, dan scheelt het je ook wel weer in de kosten. Maar als je elke drie jaar een auto koopt van 20.000 tot 30.000 uh, euro. Nou, ik heb die centen niet hoor. Dan bezwaai je, draai je, draai je het milieu ook nog veel meer. Ook. Hè? En als jij een, een, een auto tien jaar mee doet... Dat is eh, toch een stuk milieuvriendelijker, want als jij na tien jaar al drie auto's hebt versleten en een drie en een, een derde auto zeg maar in tien jaar tijd, dan belast je het milieu veel meer mee. Want als je tien jaar met een auto doet, of, of, of in, ja, als je een nieuw koopt of hij is nog niet zo heel oud en je doet er tien jaar mee. Euh, ja, dan kan je natuurlijk uh, zelfs, uh, ja, je brengt mensen juist, uh, hou je aan het werk, want de garage, uh, uh, je hebt dus een serviceburg nodig of dan moesten ze banden vernieuwd worden en dan willen ze een nieuwe uitlaat en een paar jaar later moet uh, er nog eens uh, ja, je distributieriem ver vervangen worden. Dat is ook wel helemaal goed voor de garage in de buurt, zeg maar, hè? Ik heb wel zeggen, ja, maar ze. Elke drie jaar een nieuwe auto koopt. Dan hou je die autofabriek ook draaiende. Maar als je één keer in de tien jaar, als iedereen in de wereld, maar één keer in de tien jaar een nieuwe auto koopt. Dan hou je toch ook met al die miljarden mensen die, die, die autofabrikanten draaien. Alleen ja, ze zijn zo gewend op de mensen om de paar jaar een auto kopen. Ja, dan wordt het even wat minder. Ja, dan gaat dat failliet en de toeleverancier van de autofabriek gaat failliet. Ja, nou, zo dom dat de hele kaarthuis in elkaar. En dan schrijft Tom onder andere op. Ik heb geen auto. Met te rijden moet je veel dingen tegelijk doen. Meer dan ik door mijn autisme kan. Wel grappig. Ik kan niet auto rijden, maar hou van fietsen. Ja, nou, ik vind fietsen ook leuk hoor. Uh, zeker als er een hele mooie omgeving is. We hadden het van de week nog over op de chat van uh, Nelly gisteren. Hè, was dat over de vecht. Tussen uh, Utrecht en, uh, en Amsterdam. Zo langs de vecht uh, schijnt heel mooi te zijn daar. Ik, uh, ben, ik heb er uh, nog nooit uh, geweest. Ons, ja, ik heb wel eens over de A2 gereden van uh, Amsterdam naar Utrecht. Maar ik heb er nog nooit gefietst. Maar, uh, ja, ik denk dat het een beetje lijkt op de rijns of Oftewel de, de Lek. Hè, uh, dat, uh, dat loopt uh, vanaf uh, Rotterdam, Delft, Den Haag. Leidschendam-Voorburg, richting Alfa aan de Rijn en dat is een kanaal die gegraven is ooit door mensen, door mensen ja, en eh, ergens in de Romeinse tijd of zoiets eh, denk ik. Ja jongens en eh, dat is heel lang geleden en uh, ja, daar wordt eeuwenlang gebruik van gemaakt, trekschuiten voeren er langs, vroeger, Een uh, trekschuit met zo'n paard ervoor, we hebben ook een straat in Den Haag, dat heet de Trekweg, dat loopt inderdaad langs de Zijkanaal, dat heet de Trekvliet, en die loopt naar de AVR toe, dat is een vuilverwerkingsbedrijf, en uh, dat is een bedrijf uh, vlakbij mijn werk, en uh, en elke dag gaan er uh, vier tot zes boten met uh, zestien vrachtwagencontainers per schip richting Rotterdam. En leeg komen ze weer terug. Dus uh, gaat elke dag gaat dat door, behalve in het weekend geloof ik niet. Misschien zaterdag wel, maar dat weet ik niet. Waar. Dus, uh, de vecht is een kronkelrevier, ze schrijft Oké, okay. Maar uh, oké, okay, Rijns-Griek kanaal, dat het zegt het al als uh, kanaal. En die zijkanaal, de trekvliet. Nou ja, daar, daar gingen dan die treks uit in. Met zo'n paard ervoor. Dat was eigenlijk het allereerste openbaar vervoer. Want ja, zo'n koets, zo'n postkoets was niet echt openbaar vervoer. Dat was alleen voor de rijke mensen. En zelfs, uh, ja, ik heb zelfs gehoord dat zelfs toen de tram in uh, opkomst kwam... niet iedereen een tramkaartje kon betalen. Je mocht zelfs de oude pier... Van voor de oorlog. De oude pier. die zat vroeger vast aan het koorhuis. Aan de achterkant van het koorhuis. in Scheveningen. Daar liepen alleen maar mensen met geld op. Want als gewone. arbeider. en vooral die Scheveningse vissers. die hadden geen geld om dat te betalen. die mochten er niet eens komen. Het was al heel wat. als je een je kon betalen. nou jongens, dat was zo'n rip uit zijn lijven. Dat kan je dat kan je voorstellen. Dat was. net voor de oorlog of zo. Mijn ouders hebben dat nog meegemaakt. Dus, uh, ja, dat, het, uh, dat was alleen voor de, de elite, hè? De Haagse kak, als het ware. Ja, ja. En diezelfde leeuwde. Ja, je jullie, je leeuw, ja. Als we kapieren waaien, gezellig, ha. Nou, en dan zie je die dametjes met zo'n pluutje en zo'n grote uh, hoed op, weet je. Zijn vent met zijn wandelstokje en zijn hoge hoed. En dan lopen ze gearmd over de Pia en Jan Lul, de arbeider. Die staat er dan uh, met zijn handen in zijn sokken. En Jan met de pet, zeg maar, die staat zo te kijken. Zo, als ik zo'n rijk was, dan wist ik het wel. Ja. Dat was alleen maar dromen, dromen, dromen. Ver na de oorlog, zoals jullie weten, een de jaren vijftig was het natuurlijk de opbouw, in eh, de jaren 60 begonnen is. Konden de mensen ineens meer te verdienen. En eh, als het salaris te laag was, dan zou je gaan tegen je baas. Nou, ik kan daar veel meer verdienen en dan kreeg je er wel bij. Maar dat is tegenwoordig natuurlijk niet meer. Maar dan kon je makkelijk van de ene naar de andere de baas overstoppen. Ja, mensen konden eh, ineens van alles experimenteren. Ja, en nu gaat het wat minder vanaf 2009. En het lijkt een beetje de kant op te gaan van de jaren 30. Want uh, als ik om mij heen zie. Nou, is niet zo best. Dat is overbodige luxe. Denk ik, ja, en wat moet je daarmee? Weet je wel. Vroeger uh, hadden de gewone doorsnijarbeiders een, uh, een huisje met een, bed, een bedstee of zo. En een olielamp. Zo'n was-tom, zo'n waskom, met zo'n kan daarbij. en dat was, dat was dan de badkamer en een lafet, zoiets en die was ze geen keer in de week of zo, helemaal en, en elke dag hij ze alleen een bovenlichaam en een, een edele delen schoonmaken en dat was het in hun gezicht natuurlijk, dat was het zo'n beetje. En hadden ze een tafel met vier stoelen. En misschien een kast. En dat was het. Dat was het. Meer hadden ze niet. Sommigen hadden niet eens een fiets. Die konden niet eens een fiets kopen. En als je dat vergelijkt met nu, dan zijn er mensen die heel ontevreden zijn. Die willen maar meer en maar meer en maar meer. Maar ik uh, ja, als je wat verschil ziet. De grootouders die ik gehad heb, die hebben nog die tijd meegemaakt dat mensen zo leefden. Die, die, uh, die leefden 100 jaar geleden waren hun toen, uh, nou, misschien in de twintig of zo, in de dertig. En uh, ja, die hebben dat nog meegemaakt door mijn grootouders. En mijn ouders daarentegen, die kregen het wel, wel iets beter na de oorlog dan. En als je ziet, uh, nu hebben we deze generatie, oké, okay, het gaat nu wat minder, oké. Okay. Als je kijkt hoe de mensen het in de jaren 60, 70 tot en met, uh, zeg maar, 10 jaar terug. Het kon niet op. Het kon niet op. En uh, als je kijkt, uh, ja, naar de armoede, maar mensen geven wel miljoenen uit aan vuurwerk. Miljoenen. Dan denk ik, joh. En dan denk ik, ja jongens, waar gaat het allemaal over. We hebben het dieptepunt van de crisis gehad. Heel langzaam gaat het beter, schrijft Tom. Nou, ja, dat is ook zo, ja. Maar ik hoop alleen dat het ook vast blijft houden dat die groei doorzet. Want misschien hoeven die bezuinigingen dan niet meer. Hoop ik. En uh, ja, ik hoop niet dat mensen dan zo naïef zijn dat ze toch weer op de oude partijen gaan stemmen. Want uh, ja, we krijgen weer en weer, uh, we gaan steeds meer de kant van Amerika op. En dat is natuurlijk uh, niet wat we willen hier in Europa. En dat maakt het niet uit of je links of rechts bent, op een politiek uh, gezien. Maar dat, ik denk dat het voor niemand goed is. Ook al verdien je je eigen blauw, ik denk dat het voor niemand goed is. Nou hebben we weer een nummer van de Vlaming. En dat heet Pastoraal. Dat is niet Liespitlis en Ramses sophie. Nee, het is Ken Verheken is een instrumentaal nummer. van Ken Verheken Ton schrijft cirkels zijn van alle tijden ik zie als postbezorger ook dat er mensen zijn die regelmatig post krijgen van incassubureaus en van loterijbedrijven zulke cirkels bestaan nu eenmaal ja, ja het is waar zulke dingen gebeuren hè? ja ik wou er net wat zeggen maar ik ben het even kwijt oh ja ik weet het alweer Um, ik had een nieuwsbrief gelezen van, uh, van Emiel Roemer, de, de partijleider van de SP, van de Socialistische Partij. En um, die schreef iets over um, uh, dat uh, mensen in de bijstand uh, worden behandeld als mensen met een taakstraf. Ik heb dat uh, gelezen, ik kan het ook zo voorlezen als jullie dat willen. Zo'n uh, is een vrij lang, uh, lang stukje, maar... Ik ken misschien, als jullie behoefte hebben voorlezen, maar het komt erop neer dat mensen met de bijstand iets terug moeten doen van de maatschappij. Om uh, <coughs> ja, hele kleine karweitjes te doen. Karweitjes, bijvoorbeeld, uh, weet je. Dan denk ik ja, oké, okay, allemaal goed en wel. Maar die mensen hebben toen ze zelf een, nog een baan hadden ook premie betaald om andere mensen die geen werk hebben in leven te houden. Dat, dat vergeet deze overheid. En als ze het moeten doen, op zich is dat uh, niet verkeerd. Maar dan zeg ik, geef ze dan iets meer. Geef ze 100 of 200 euro meer. Als ze tenminste een onderhoud kunnen voorzien. Want dat is nou een bijstand, man. Dat is niks. Dat is niks. Ik bedoel, geef ze uh, 200 euro daarbij voor hun inzet. He? Nou, dat, dat zie je hier niet alleen in Den Haag maar overal gebeurt Dat mensen bijvoorbeeld uh, uh, die werkelijk zijn worden uitbesteed aan het Haags werkbedrijf bijvoorbeeld. Dat is een concurrent van, uh, van de gemeente. van de mensen die, die op de straat schoonmaken zoals ik het is een grote concurrent kijk, en dan kunnen we wel zeggen ja, die mensen van de Haagse werkbedrijf pikken onze banen in nee die mensen die, die worden ingezet die pikken onze banen niet in die kunnen er niks aan doen die worden ook gedwongen, want als ze het niet doen dan krijgen ze minder uitkering dus ze moeten wel die neem ik het ook niet kwalijk het is de politiek Daar zeg ik van ja jongens maar die mensen die werken voor die centen, oké, okay. het zijn concurrenten, oké, okay. maar die mensen werken voor hun brood en dat maakt niet uit of je de hele dag met een papierknijper loopt of, of, of uh, uh, volle vuilniszakken van de stoep haalt of weet ik van, dan heb ik het niet over de vuilnisman, maar over de Haagse werkbedrijf. Dan denk ik, ja, er zijn mensen die dat al acht, negen jaar doen. Nog steeds voor een uitkering. En dan denk ik, jongens. Die krijgen minder dan het minimumloon en Die krijgen gewoon een uitkering. dan denk ik, geef die mensen minimaal 1400 euro of zo. Of, of, of zorg dat ze een vaste baan krijgen ergens. Hè? Nou. Dat is natuurlijk een mooi goedkoop alternatief er zijn ook mensen die bijvoorbeeld er is iemand geweest, het is nog in het nieuws geweest ook uit Den Haag toevallig een collega van mij, ik ken iemand persoonlijk zelf niet hoor die, die werd ontslagen bij Veeg Veegbedrijf en die kwam bij de HBB terecht en die moest hetzelfde werk doen maar dan maar voor uh, 800 euro 900 nou denk ik jezus jongens dat kan je toch niet maken? Als iemand zijn baan kwijt... Uh, dat, uh, ja, door die bezuiniging of zo... He, dus nog niet eens zijn eigen schuld... en dan mag hij datzelfde werk weer doen... voor uh, 400-500 euro minder. Dan denken jullie jongens... oh nee, 900 euro verdienen ze gelijk. Ja, dat was het. Dan verdienen ze zo 500 euro minder. 500 tot 600 euro minder. Want door de bank genomen... Ja, ding je daar wel maximaal 1600 schoon 1600, nou ik vind dat niet echt een verkeerd salaris zeg ik nou eerlijk, 1600 is een mooi salaris ik kan daar best goed voor leven maar iemand uh, die hetzelfde werkt en die krijgt maar 900 euro hè ah joh nou ik zal niet gemotiveerd zijn nou, ik had zoiets van, nodig ik net zo goed de steun in en de rest werken ik er wel zwart bij Okay, is, uh, 900, dan krijg misschien ze aan 900, in mijn geval zou ik veel minder krijgen. Omdat ik natuurlijk getrouwd ben. Maar dan denk ik, jongens, wat is dit? Dat is gewoon een, uh, een goedkoop alternatief. Dan gooien ze al die gemeentomtenaren de deur uit. Dan gaan maar, uh, <coughs> wieper, uh, maar lekker op. Uh, dat willen ze, dat kunnen ze natuurlijk, wettelijk gezien. niet Maar ze proberen wel om die uh, regels te morren. Maar goed, ik ga niet verder... Uh, over uitdijen, maar uh, Tom die schrijft ook, uh, ik heb het gelezen, dus over uh, Emil Roemer. Geeft ze nuttig werk, schrijft Tom. Werk dat ze een betere kans geeft op een fatsoenlijke baan. Nu worden bijstanders verboden om bijscholing te doen, terwijl die bijscholing hun kans op een fatsoenlijke baan vergroot. Nou, en dat is juist wat de rechtse politiek niet wil. Dat uh, vroeger... Vroeger was het andersom. Hè? Uh, zo uh, zo uh, na de eeuwwisseling. Hè, dan heb ik het niet over 2000. Maar over 1900. Toen uh, kwam het socialisme. Kwam, was dan toen in opkomst. en Er waren er zelfs mensen. Met, uh, yeah, dat waren dan mensen van bovenaf. Die vonden dan... Hè, dat waren mensen met uh, macht. Hè, politicus uh, Noem maar op. Uh, we gaan de arbeiders uh, hun... Uh, Um, verheffen, verheffen. Hè? Uh, ja, verheffen. Dus uh, niet alleen meer salaris, maar ook dat ze wat uh, uh, cultuur worden bijgebracht uh, door kunst en zo, noem maar op. Uh, nou, de media heeft er ook aan bijgedragen. De Vara, bijvoorbeeld, vroeger. Hè? Met de, hoe heet dat programma ook weer? Met die. ...met die schilderijen... ...dat was, was een mager kereltje... ...dat kan ik me nog goed herinneren... ...als in de jaren 60 en 70... Een ...heel mager mannetje... ...ik weet zijn naam niet meer... Kan even ...misschien dat Tom het weet... ...en die ging dan zo'n schilderij uitleggen... ...wat dat was... ...en dat hij van die bevende handjes... ...dat was een, een mager kereltje... ...maar hij deed het wel leuk... ...hij deed het toch ...hoe eten die mannen... ...ik ken er niet opkeuwen... ...dat was om de arbeider... Uh, ...te verheffen zeg maar... Hè? ...dat ze... ...ja... ...en uh, ja... Hij schrijft dan verder, die man wordt zwaar uitgebuit. Moderne slavernij, dat is het ook. Want jij wordt uh, ontslagen omdat je te duur bent. Nog niet eens omdat je niet geschikt bent of omdat je lui bent. Nee, gewoon je bent wel goed in je werk. Maar je wordt te duur. En dan nemen ze een werkeloze, die eigenlijk dan niet werkeloos meer is. Want hij werkt ook voor zijn uitkering. Dus dan is het een salaris. Een, een, een, een, een, een, een, ja, het is een loonslaaf eigenlijk. En de mensen pikken het maar. Ze pikken het maar. Eigenlijk moeten we allemaal gewoon een opstand komen. En het zou het heel mooi vinden als mensen die hetzelfde werk doen en dan verdienen ze 500, 600 euro meer. Dat ze die mensen ondersteunen van, dan gaan wij ook staken. We komen voor jullie op. We willen dat jullie hetzelfde verdienen als wij. En dat mensen allemaal... Gaan staken en dan heel Nederland plat. En dan zeggen we werken net zo lang niet tot mensen een fatsoenlijk salaris uh, hebben. Het hoeft niet overdreven veel te zijn, maar het moet wel genoeg zijn om normaal van te kunnen leven. Heb ik het over normaal van kunnen leven? Niet dat je maar, uh, uh, maar met geld gaat smijten. Oké, okay, dat is je eigen ding natuurlijk. Maar. Uh, Jij, dat ken ik niet. Ja, ik weet niet hoe oud je bent, Tom. Maar het is alweer een tijd geleden, hoor. Dat programma. Dat kunstprogramma. Hoe uh, heet dat, man? Misschien kom ik er zo op. Uh, kunstgreep heette dat programma, geloof ik. Ja, ik weet niet meer. Ik heb altijd de naam wel geweten van iemand. maar Kunstgreep. Moet je maar eens op Google zoeken. kunstgreep Ook oh, kende misschien nou wel even kijken. Ik, en dat was zo'n leuk man. Hij was heel mager. Heel mager mannetje en uh, van die dunne handjes en uh, die dunne vingertjes en die beeft ook een beetje en dan legt hij dat zo uit zo. En, uh, maar uh, heel veel mensen die naar hem kijken. Fonseance geloof ik. Heette die niet Jansen. Ik ga het even even op, op Google kijken. Ik ben er zo. Volgens mij heten die Fons Janssen ja. Kunstgrepen. Even kijken. Kunstgrepen. Nou, dan gaan we eens even kijken. Ja, kusgrepen. Oh, oh. Ja. Ik weet niet. Uh, het is een website. Die heet Zo. Voor mij is het een Gozer Nee, nee, nee, nee, nee. Dat is een verkeerde site. oh. Gebeurt er nou allemaal, jongens? Uh, even terug naar Google, Von uh, Janssen, Von Janssen. Was het? Von even kijken hoor. Is dat? Nee, joh. Dat is een. Nee, nee, nee, nee. Ik zie al, nee. Von is een, een, een, een Comediant. Een een een, een, een, een, een, een een een Alphonsus, Paulus, Johannes, nee, nee, dat is hem niet. Pierre Janssen, wacht even, ik weet het alweer, Pierre Janssen. Wacht even hoor. Ja, Pierre Janssen, ja, ik geloof dat het hem is. Als eens even kijken, Pierre Janssen. Ja, Wikipedia. Ik ga het even voorlezen. Pia Jansen. Ja, dat is hem. <laughs> Kijk, dat is hem. Hij was ook nog journalist ook. En dan ga ik hem even op de chat voor Jacco. Dat Jacco een beetje weet wat dat is. Ja, Frans Jans was inderdaad een cabaretier. Inderdaad. Dat klopt, Tom. Ik ga hem gelijk even op de chat. Zo. Kijk, dan kun je zien wie het is. Kun je meelezen. Frans Jansen. Uh... Museen. Tussen 1946 en 1956 werkte Jans als journalist bij het Vrije Volk. Hij werd daarna de conversator van het Stedelijk Museum in Schiedam. Hij probeerde toen al een brede publiek te interesseren voor kunst, door het geven van lezingen. Daarbij liet hij zich inspireren door de conversator voor het leven René Huiger. In 1960, toen zijn tv-carrière al gestart was, begon hij met Kunstklasse. Voor het museum kocht hij onder andere werken van kunstenaars van de Cobra Groep, zoals Karel Appel, Luc Kebert en Constant Nievenhuis. Hij verliet het Stedelijk Museum om lid van de kunstacademie te worden van het Parool. In 1965 werd hij directeur van de Academie van Beelden en Kunsten te Kunst in Rotterdam, tegenwoordig bekend als de Willem-de-Koning-academie. En van 1970 tot 1982 was hij tenslotte directeur van het gemeentemuseum te Arnhem. En in 1980 kocht hij voor het museum 22 aquarellen van Kool Westering uit de jaren 60 en 70. En een bronzen televisie carrière bij de AFRO van 1959 tot 1972. Kunstgrepen inderdaad. En hij heeft ook nog voor de vader gelijk Ik nog wel wat gedaan. Dus het was voor de AFRO dus. Oké. Okay. Ja. Ja, we gaan eens even kijken. Uh, Oké. Okay. We willen eens even kijken. Um, ja, volgens ha, Volgens Jonse. Prachtige man als dat. Ja. En. Um, of uh, Pierre Janssen, sorry... Pierre... Pierre Pierre Janssen... Pierre Janssen... Pierre Janssen... Pierre... Pierre Janssen... eh... Uh, um. nee... Pierre Janssen... ja... Pierre onze video. Nou wil ik een hele oude opname van hem terugvinden. Zoals die vroeger uh, was op televisie. Pierre Jansen, Pierre Jansen. En als ja, even kijken. Ja, wat is dit nou weer voor zit? En eens even kijken. hoor, oh, nee, dat moet ik niet hem. Pierre Jansen, Dus niet Pierre Cartner maar Pierre Jansen. Uh, ja. Ja, kijk. Pjijance in 1963 over de vondst van het graf van Toetang Avon. Oké, okay. laat het geluid maar komen. Ik hoor alleen niks. Ahem. Ik heb het wel kunnen horen, hier, uh, maar het is niet op de stream overgekomen, helaas. Maar ik kan het nog uh, even de microfoon dichtbij doen. Wacht even hoor. Dan spelen we het nog een keertje af. Dan doen we het geluid hier wat harder. Dus nog een keer Pierre Jansen in 1963 over de vondst van het graf van Toetang Amon. Er is een totale zestigtal graven gevonden. En toen dacht men, ach het is nu wel op. En in 1914 hield een Amerikaan, een Davis, die hield er toen mee op. Die had een concessie, want in Egypte graaf je naar de dood, zoals je uh, ergens anders een mijn aanlegt naar Gouderts, die hield er dus mee op, die had zijn concessie verliep en die gaf hem aan een zekere Engelsman en die heette Howard Carter. En Engelsman Howard Carter, die ging nog eens een keer de vele tonnen, u moet zich dat voorstellen die vele tonnen grind en rolstenen en zand die zich daar in die vallei hadden opgehoopt verplaatsen, en hij verplaatste het van de ene kant van de vallei naar de andere kant, maar hij vond geen nieuw graf, en toch wist hij dat ergens in die vallei der koningen er nog één begraven moest liggen want men had voorwerpen gevonden ook begrafenisvoorwerpen winstelen in potten waar de naam op stond van een koning die Toetank Amon heette de Spiegel van Adel. En die kaart had tenslotte nog één winter over. De winter, eh, als ik het maar goed heb opgeschreven in mijn zaal, de winter van 1922 op 1923. Toen kon hij nog voor het laatst graven. Dat was in 1917 echt serieus begonnen... en van 22 tot 23 ging hij voor het laatst nog eens aan de gang. En hij begon dat weer allemaal een keer te verplaatsen... en hij begon hutten af te breken die in de oude Egyptische tijd, dus duizenden jaren voor Christus, euh, waren aangelegd voor arbeiders die daar een ander graf hadden gemaakt, die begonnen allemaal af te breken. En toen kwam hij, op zekere dag, op 4 november 1922 op het werken, toen dacht hij, wat is hier stil, waarom werken ze niet? En toen zag hij waarom ze niet werkten, toen stonden de arbeiders euh, zeer gespannen bij een gat. Een gat dat blootgekomen was, het gat, de ingang, van zo graf. Ja, oké, okay, luisteraars. Dat was Pierre Jansen in 1963 voor de Avel. De Avel. Dat is Korn op de moeder van de Sovjet-Unie. Hier is GBJ Hilterman. En met uh, de. Uh, uh, ja, hoe heet dat programma ook weer? GBJ -Hil Hilterman. Ja, was ook zo'n leuk, hè? De scoren op de moeder van de Sovjet-Unie. Hier is G.J.B. Hilderman met uh, de kijk op de wereld of zoiets. Zullen we die eens een keer opzoeken, man? Dat is lach. Ja, dat vind ik leuk. G.J.B. Hilterman, Niet Hitler, man. Nee, Hilterman. De mensen willen zich nog wel eens per ongeluk. Oh, nee. G.J.B. Hilterman. Uh, door uh, ja -E heel Tarman, dus niet Hitler, maar heel Tarman. Met het oog, nee, met het kijk op de wereld, nee joh, heel Tarman, toch? Meester heel Tarman, heel Tarman, dacht ik hoor, als ik het goed heb. jee heel Tarman, scherp duel, heel, niet Hitlerman, Aikel, heel, heel Tarman. Hilterman. De toestand in de wereld heette dat, geloof ik. G.B.J. Hilterman. G.B.J. Hilterman. Dat is een uh, koren op de moeder van de Sovjet-Unie. Zei hij dan, he? Ik was dat al wel zo leuk vertellen, weet je wel. G.B.J. Hilterman van de AVO. Misschien zat dat er wel bij. Uh, GJ bij je hilterman. Bedoel je ja die bedoel ik. De toestand in de wereld. Nou, we zullen eens even kijken. Hier, hier komt hij. Iedere zondag op de radio. Een deftige stem die een hoog Goedgolf van informatie gaf vanaf 1 uur middags bij de afro. 40 jaar was hij een radioreus en sprak autoritair en pompeus. Steven stil zijn de oude stegen. Stelde de mensen gerust, ze waren bang voor een nieuwe oorlog. Wat moeten we ouderussen komen? Die komen niet, even je dat zeg ik toch. Steven stil, zei de ouder. Nog zeven buitenlandse kranten. Hij maakte een aantekening en oefende open mooie zin. Met zijn sonore stemgeluid en zijn geleerde woordgebruik. Steven stil zijn de ouders. dat was het dan dat was mijn dat talma, die zong dat liedje over G.B.J. Hilterman ja maar jammer genoeg kan ik niks van dit beste man vinden van de heer G.B.J. Hilterman misschien ga ik toch maar eens even kijken op Google op Google Google, waar is Google? Google, Google, Google, Google, Google. Ja, yeah. ik ga slapen, wel trussen en tot later. Oké, okay, Tom, wel trussen, jongen. Oké, okay, wel trussen. Uh, Tom, bedankt voor het luisteren. En uh, Jacco natuurlijk ook. En uh, oké, okay. hij is al van de chat af. En we gaan vrolijk verder, lieve mensen. Ik hou uh, het nog even, tot 12 uur gaan we uh, door. En ik ga eens even nog wat opzoeken van de heer GBJ Hilterman. Ik wil die man zelf gewoon eens horen, weet je. GBJ Hilterman. Ja? Hilterman. En dan wil ik gaan op het web. GBJ Hilterman. Hij schreef zichzelf. Ja. Beeld en geluid. Hé, hey, dat is nog mooier. Er was de toestand in de wereld. Met G.J. B. Hilderman. De scoren op de moorda van de software. Allemaal zijn hier. Tot de volgende keer. Ja, Oké, okay, maar dan moet ik toch, toch even, even kijken of ik hem nog een keer na kan doen. Dames en heren, hier is de toestand in de wereld. Het G.B.G. Hilterman. Goedenavond, dames en heren. Hier is G.B.G. Hilderman. Met de toestand in de wereld. <lacht> ja, jongens, lachen. Ik, ik wil dat filmpje, hij, hij heeft toch een filmpje of zo ergens? Uh, uh, is dat beeld en geluid wiki. Ja, maar dan moet u wel beeld en geluid van hem hebben dan, hè? Geluid is ook goed hoor. De toestand... Oké, okay, fragment. Op twee vragen neem ik aan verwacht u vandaag mijn commentaar. Een antwoord heb ik helaas niet. Te weten hoe lang duurt de uitzonderingspositie van Nederland... en wat is in breder verband de invloed van de explosie in het nabije oosten op de wereldpolitiek. Dan nou, nu tot mijn leedwezen betwijfel ik of onze regering veel nutters gaat ondernemen... om ons te bevrijden van de bijzondere panvloek van de olie Arabieren...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 vrijelijk van hun sympathie mogen laten blijken maar dat een regering een aparte, een eigen bijzondere verantwoordelijkheid heeft en daarom een eigen regeringsstandpunt moet innemen en dat bij ons dat niet gebeurd is zodat wij de boycott wel degelijk danken wat dus de, de heer heel Hiltere man. en dat is alweer een tijdje geleden, ik vind dat zijn stem wel een stuk jonger klinkt als toen ik hem nog kende want toen was hij al weer wat ouder, de beste man ja, ik zie hem toch een beetje als een, een, rechtse, een rechtse bal, zeg maar. Dat, oh, dat was in 1993 toch? Oh, heb je ook nog eentje, een fragment uit 1963. Was hij wel nog jonger hoor. Dus toestand in de op met ggb dromman. Oké, okay, dan moet ik wel het geluid openzetten. ...samen met ongeveer duizend journalisten uit de hele wereld, tien televisiecamera's en veertien filmcamera's... ...allemaal samengestroomd omdat de Franse president een maar kwalige gewoonte heeft... ...om dikwijls belangrijke politieke beslissingen niet aan het parlement of andere regeringen mede te delen, maar aan de pers. Heel vleiend voor de pers die dit keer natuurlijk wat is teleurgesteld... ...omdat de president geen opzienbarende mededelingen heeft gedaan en ik was dat eerlijk gezegd niet, niet teleurgesteld omdat mijn voornaamste doel was de president en zijn team van wij goed gade te slaan. En ik wil u vandaag mijn bevindingen daarover graag vertellen. U moet zich dan voorstellen, die prachtige grote lange zaal, veel goud, plafondschilderingen, gobelins, antieke stoelen en in het midden van de lange zijde een pool. Zoals, dus dat was uh, Traffic the Blues, uh, Sweet Swing, uh, dat is een Franstalige band en dat klinkt best wel interessant. Uh. De uh, Blues, dames en heren, u luistert naar de toestand in de wereld met Gibi Hilperman. Ja leuk hè. He. ja heel leuk. En dan had je ook nog die man, die Frits van houdt, Die vroeger uh, met Studiosport altijd uh, de voetbaltoto uh, deed. Of nee, de voetbaluitslager. Pek Zwolle, Veenherd. 0 FC Den Haag, Pek Zwolle. nul. Nee, nee. Ja, oké. Okay, nou ja, nou, genoeg gegaaid. Nu gaan we luisteren naar... Stuart Wood met... Then I chum. Dat was uh, Mels met uh, een sentier. Oké, okay, raars, raars. Dus, uh, jullie weten dat ik uh, af en toe op de woensdagavond op Fama Radio uitzend bij Nelly ten Napel. Op de woensdagavond. Ik weet niet of ik woensdag 2 januari ook ga het uitzenden. Het ligt eraan. Als er iemand voor mij gaat, uh, dan gaat die gewoon voor. Want ik ga vanaf uh, zaterdag uh, 4 januari. Het programma overnemen van Jacco. Jacco die stopt uh, met zijn programma Heidense Tijden. Hij had uh, afgelopen zaterdag gisteravond dus, zijn laatste uitzending. Ja en uh, ik ga voor hem in de plaats. En, uh, mijn programma heet dan Weekend Express. Op Fama Radio bij Nelly te Napel. Dus uh, om tien uur. Dus uh, elke zaterdagavond om tien uur op Fama Radio. Dat ben ik te horen en uh, ja, ook nog te zien via de webcam. Met plaatjes en filmpjes en uh, ja, oké. Okay. Dus uh, allemaal leuke dingetjes, is dus, uh, goed. We gaan nog één plaatje draaien en dan nemen we afscheid van jullie. mensen hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik vond het heel gezellig. Jouk, Tom en uh, alle andere mensen die geluisterd hebben. Uh, allemaal bedankt voor het luisteren. Dit programma wordt online gezet op Facebook... En uh, dus nou, iedereen kan dit uh, programma naluisteren. Het duurt wel vier uur ongeveer. Dus uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week, uh, zondag 5 januari volgend jaar 2014. Dus Eurostar Radio weer uh, in de lucht met non-stop muziek. En zondag 5 januari van 8, vanaf 8 uur live. Met die CA ja, Blazers bedankt. En eh, nou ja, nog de beste wensen voor 2014. En tot woensdag op Fama. Bye bye. Slaap lekker.